Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijde Radio. Leuk dat je luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria, met op dit moment Joshi. Uh, hey Johan, hey, ho -ho Hoi Peter, uh, Henk. Hey. Hallo en David, en mijn naam is hey, Johan. Hey. Hoi, Hallo. Oh, Allemaal. Af en achteren down. <laughs> oh ja. ja. <laughs> ja we we blijven vandaag. <laughs> we blijven liever anoniem. <laughs> en uh, misschien dat er nog andere mensen bij komt. Je weet, uh, komen. Je weet maar nooit. En ik uh, uiteraard als eerste iedereen een heel erg gelukkig uh, nieuwe uh, en vrij uh, 2018 toewensen. Ja, hetzelfde. Ja. Natuurlijk. Eigen, eigenlijk een verandering van een getal op een kalender en meer is het ook niet. Maar... Uh, nou ja, uh, vijf jaar of uh, zes jaar geleden zouden we naar de kloten gaan via de Maya kalender. En oh. daar oh. heb ik toen van gele, geleerd dat uh, de zonnekalender is een belastingskalender. Want dan verschuiven de seizoenen niet. Dus dan kun je elk jaar op hetzelfde moment aftikken. Ah, kijk. Zo komt bij ons kalender. Hè? Ja, ja, ja, ja, het heeft allemaal met de belasting te maken. Nou, oh, uiteindelijk ja. wel, ja. Ja, goed. Zo. Nou ja, we hebben zometeen, uh, denk wel weer wat belastingberichten. Uh, sowieso over de belasting op bitcoin. Daar gaan we het nog even over hebben. En uh, ja, goed. Laten we eerst gewoon beginnen met de goud, zilver, de bitcoins en de staatsschuldmeter. En de stinti-index. Hm. Nou, laten we eerst beginnen met de marijuane-index. Die hebben we ook nog is flink gestegen. Net als de heel veel altcoins gaat ook de marihuana index als een gek omhoog. Oh ja, hij staat zelfs op uh, 350. Ik weet nog dat hij een maand geleden nog wel ergens in de, in, onder de 200 zat. Ik weet nog dat ik uh, een van mijn vorige uitzendingen was de 115. Ja, klopt. En uh, hij is inderdaad flink omhoog geschoten. Het zou misschien te maken kunnen hebben met de legalisering in uh, Californië. Wat de feit gewoon inhoudt dat je belasting moet gaan betalen op wiet. Weer ook niet. Ja, waarschijnlijk dat die wel slechtere kwaliteit hoort. Dus. Ja, ja, ja, het wordt allemaal gereguleerd. Ja. Nou ja, goed. Um, dan hebben we nog de staatsschuldmeter. Uh, die staat op 479,2 miljard in het rood. Dan hebben we het goud. Dat is een beetje omhoog. 1314 dollar per ounce. Oh, dus hij is over de magische grens weer heen. Ja. Nou, interessant. Ja. Dat was hij al een keer eerder natuurlijk, maar weer teruggezakt. Maar ja, nou, nog een keer. Hij is ooit in het ver verleden zelfs 1400 geweest hè? Hij is zelfs uh, 1900 geweest. Uh... of verder verleden. Ja, en uh, olie? Olie is flink omhoog. Uh, vandaag twee, meer dan 2%, Er staat dan bij 61,77 dollar per vat. Ja. Nou, in ieder geval, de bitcoin die is eigenlijk bij ons vorige uitzending uh, gebeurde het al. Toen ging Doki naar beneden vanaf zijn uh, 16.000 uh, dollar, of euro bedoel ik. En toen Doki echt naar beneden, naar onder de 10.000 zelfs. Dus toen ik mijn uh, bot heb geplaatst. En, uh, maar ja, nou zat hij weer, is hij weer omhoog gekrabbeld de afgelopen twee weken naar de, de 12.500 uh, eurotjes Ja, iemand een idee waardoor dat allemaal kwam? Ja, ik denk dat die op de 15 een beetje blijft hangen de komende tijd zo. Dus daarom. Hij is veel volatiel geweest. En dus hij was even omhoog, even gecorrigeerd en nu hangen we op 15. Dus... 15.000 dollar is dat toch? De dollar heb je het over, ja, ja. Nou, Ik heb het over, even in euro's. <laughs> Ja. 12.500 euro. En, uh, nou, hij krabbelt wel een beetje langzaam omhoog. Hij, hij is nog eventjes uh, wat, wat heen en weer gebounced. Daarna heeft hij nog even een tijdje zo rond de 10.000, 11.000 euro gehangen. Ja, weet je, het, is, het begon dus ooit met een euro. En dan was er na 2 euro was een gigantisch verschil. En nu zit je af en toe met een duizendje hier of een duizendje daar. En dat is dan ja, de schommeling <laughs> van de dag geworden. Uh, ja, ik weet het niet. Ja, nou, hoeveel dat die op 16.000 zat, dat iedereen om mij heen riep, Paul, het is een bubbel, het is een bubbel nou ja kijk er is natuurlijk iedere 10 minuten een uitgifte van 12,5 bitcoin dus dat is het aanbod wat er is en dat is 24 uur per dag, 7 dagen per week gaat dat gewoon door mm -hmm. dus je kan ook zeggen van ja die bitcoins kun je nu toch nog niet kopen die er over een jaar gemind worden maar als je, daar kun je wel alvast geld voor reserveren door ze op een uh, hoger bedrag al uh, eruit te drukken en dan denk ik van nou stel dat ik ze weet je wel zoiets dus ja, mm. ja je weet nooit precies waar die, waar die top dan komt hè als het zo als het opeens een gekhuis huis is... en het schiet omhoog... Ja, dan kan het uh, nog makkelijker een keer... Uh, ja, nog weer verder omhoog gaan. Mm -hmm. Maar... Ja, meestal als het, uh, zeggen de versnelling, is het de eind van de beweging. Dus als het heel, heel hard gaat, omlaag zowel als omhoog, dat is meestal het einde van die uh, beweging. Dan komt er meestal een omkeer. Uh -huh. In de altcoinmarkt is het als, echt als een gek gegaan, hè? De ripple is uh, enorm gestegen. Ja, uh -huh. ja het, is, het is niet normaal wat er gebeurd is. In de maand december is alles eigenlijk omhoog. En ik zie vanaf april in een heleboel munten een beetje hetzelfde patroon ontstaan. Dus ze gaan allemaal tegelijk omhoog, allemaal tegelijk naar beneden. Maar Ripple is in ieder geval nu op de tweede plek komen te staan. Die heeft Ethereum van de tweede plek afgestoten. Uh, Bitcoin Cash schoot ook heel even flink omhoog. Um, Cardano is in de top 5 terechtgekomen. Um, ja, Stellar is ook als een, uh, nou, die hebben dan een raket als logotje. Nou die is dus als een raket omhoog gegaan. <laughs> Het is een heel goed, goede keuze van een logo. <laughs> ja, en ze roepen ook altijd to the moon, hè, daar in die kringen. Ja. Ja. Dus uh, ja, het is een hoop gebeurd tijdens de afgelopen twee weken. Nou, maar komt het ook niet een beetje omdat er een bepaald soort ontevredenheid is over uh, bitcoin? Dat het uh, als munt een beetje onbruikbaar is geworden en dat mensen dan maar gaan kijken naar andere alternatieven in, in altcoin land? Ja, ik denk wel dat dat ermee te maken heeft, ja. ja. Nou ben ik weer aan het woord. Ja, mag, jij bent expert hè? Nou ja, nee maar uh, de, de, de bitcoin is gewoon doordat het de allereerste was mm -hmm. een munt geworden waar heel veel netwerk omheen is gebouwd. Dus, dus alle beurzen draaien op bitcoins. Daarom is het gewoon nog steeds met bitcoins kun je dingen doen die je met bijna alle andere cryptomunten nog niet kan doen. Uh, ze proberen het allemaal in de buurt te krijgen, maar als je een nieuwe website begint, dan zorg je ervoor dat je sowieso bitcoin uh, ondersteunt. En dan kijk je wat, nog meer doet, uh, wat je nog meer wil, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. Dus... Op die manier blijft er toch nog wel een beetje, denk ik, de bottleneck waar alles doorheen Dus Sowieso, om Ripple of uh, Ethereum of Bitcoin Cash of uh, Cardano te kopen, moet je sowieso eerst bitcoins aanschaffen en dan naar zo'n platform gaan om die andere mensen te kopen. Ja, vaak wel. En als het niet zo lijkt, dan is het achter de schermen vaak alsnog wel het geval. Ja. Hè? Dan leg je euro's in bij bijvoorbeeld een uh, Lightbit of welke website dan ook. Ik uh, ben niet gerelateerd aan welke website. Maar in ieder geval, uh, je legt wel euro's in, maar uiteindelijk doet die website waar jij die euro's naartoe stuurt, uh, bitcoins uh, veranderen op een markt. En daarmee gaat hij naar een altcoin markt en dan heeft hij die altcoin en die verstuurt hij aan jou. Dus jij denkt euro's neer te leggen, maar vaak gaat het wel via bitcoin inderdaad. Dus... Ja, dat, dat is een uh, infrastructuur die nog niet snel door een ander muntje nagedaan zal worden. Dus ja, dat is, als je dat voor elkaar krijgt, dan ben je leidig, denk ik. Maar dat is tot op heden gewoon bitcoin. En ik denk dat dat nog wel even zo is. Al is het dus traag en vervelend en lastig. En, ja. Ik geloof dat Coinbase nou wel uh, toestaat dat je direct met Bitcoin Cash naartoe gaat. Ja, uh, yeah, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, uh, als, als ik me goed herinner ja. Yeah. Die doen alleen een paar grote ja. munten, doen ze. En bijvoorbeeld op Bitstamp is er nu, er zijn ook kraken voor munten, uh, uh, fiatmarkten, uh, maar die zijn echt niet leidinggevend op de prijs, zeg maar. Mm -hmm. dus, ik heb wel eens een keertje, en dan zeggen mensen, ja, ik heb mijn livecoins gekocht, want ze kosten nu 50 euro. Uh, en dan zei, of weet ik veel wat ze nu tegenwoordig uh, in euro's kost. Want daar kijk ik dus ook niet naar, want ik zie alleen maar een Satoshi-prijs. En als ze... De twee Bitcoin cent per Litecoin aantikken, dan weet ik dat ik moet verkopen, want dan zit hij in zijn high. Snap je? En dat, ongeacht wat een Bitcoin op dat moment doet, geeft dat wel een, een dollarkoers. Maar dat is niet waarop gehandeld wordt, dat is die Bitcoin koers. Snap je? Dus ja, het aantal Satoshi. Want je, je handelt in Satoshis, en daar gaat het om, dat je daarin winst maakt. En kijk, ik wil muntjes, daar stappen mensen dus in, en die kosten er een dubbeltje. En die kostte na een jaar nog steeds een uh, die kostte dan een uh, 20 cent. En dan zeggen ze, kijk ik heb mijn geld verdubbeld. Maar ondertussen is de bitcoin keer 10 gegaan. En is de koers van het muntje dus gedeeld door 5. En dan hebben ze nog steeds wel verdubbeld. Maar in bitcoin zijn ze nog maar een vijfde van wat ze eigenlijk hadden. Plus. Ja, plus. Maar dan ga je er wel vanuit dat bitcoin toch wel de, ja, de leider blijft. En, uh, want ik nou, kan me en... voorstellen als bitcoin naar plaats 10 zakte en een heleboel platforms die, uh, ja, die voegen andere munten toe. Ja, dat, dat men niet meer in satoshis gaat rekenen. Precies, ja. Ja, dus ongeacht waar je het voor verkoopt. Je hebt een handelsplaats en je hebt een prijs. En die prijs is leidend. En dat is in dit geval dus bij allemaal de bitcoin prijs. En dat kan ook naar Ripple gaan of naar weet ik veel welke uh, bitcoin cash bijvoorbeeld. Of, uh, maar dat is in veel gevallen gewoon nog niet zo. Ja. Dus alles wordt afgerekend in bitcoins. Ja, en het zal, ja, het zal niet 1, 2, 3 zomaar veranderen. Want dat is nou eenmaal de infrastructuur zoals die is. Ja. Maar ik denk wel dat bitcoin dus tekort komt op dit moment. En daar kan het Lightning netwerk een hele grote rol in gaan spelen om dat te gaan oplossen. Maar het, ik heb altijd gezegd, ik, ik sta achter een e-gulde. Want ik weet dat één blockchain nooit de hele wereld... ...kan voorzien in zijn behoefte... ...van alle transacties die elke dag... ...plaatsvinden. Dus daarom is het... ...logisch dat mensen die bij elkaar zijn... ...een eigen chain... ...bijvoorbeeld gebruiken... Uh, ...om ook wat... Uh, die, die, ...die bitcoin uh, wat, wat meer... ...weet je wel, ik hoef ook niet per se... ...van iedere transactie op de hele wereld... ...op de hoogte te zijn. Want waarom wil ik dat? Dus, uh, maar daarvoor zijn ze ook allemaal... ...van die sidechains aan het bedenken... Ethereum daar ook mee bezig is... ...om zo'n, dat je dan, zeg maar... Een uh, een chain, eigenlijk afsplitst van de hoofdchain, waar je dan ja, voor een zij-applicatie. Ja. En dan kan je altijd weer terug naar die hoofdchain. Maar je, je zit met één een, met een, een transactie vast, geloof ik, aan die hoofdchain dan. Maar ja. dan, dan is niet iedereen uh, daarvan op de hoogte gehouden. Maar dan moet je ook mining hebben daarop, op die, op die munt, of, of in ieder geval ook een consensus uh, Um, methode. Nou ja, maar goed, ja, we gaan het zo meteen nog wel verder hebben over uh, bitcoins. Uh, want dan hebben we het over de, de belastingaangifte. <laughs> en uh, ook nog even over een krantartikel waarin uh, Yoshi uh, genoemd wordt. Maar uh, we gaan het eerst nog even hebben over de Fertility Index. Ook heel belangrijk. Ja, zeker. Want uh, uh, de economie van geld is allemaal wel leuk. Maar... Uh, op een gegeven moment, ja, dan gaat het toch ook om het aantal liter zaad uh, per geboren kind. En uh, nou ja, wat we elk jaar als een soort traditie kunnen merken, yeah, is dat uh, mensen uh, ja, heel, heel gespannen feestdagen doorkomen. En dan gaan ze boven hun vermogen een vuurwerkpakketje afsteken. En dan gaan ze vol met frisse moed en veel wilskracht en enthousiasme het nieuwe jaar in. En nou is eigenlijk altijd het grappige van, daar, daar worden dus het meeste, minste kinderen uh, uitgeboren. Want ja, je moet wel een beetje zorgzaam mikken eigenlijk. Ja. Dus uh, ze, mensen, let op, ga niet zomaar van start uh, Blijf bewust van waar je mee bezig bent. Hè? Want, uh, nou ja, het is dan een zonde van het zaad. Ja, ja goed joh. Ja, dankjewel. No problem. Nou, dan gaan we even naar de, de nieuwsberichten. We nou, openen even het nieuwste blokje met uh, een bericht waarin uh, Yoshi genoemd wordt, maar niet uh, onder de naam Yoshi. Nee, ja, ik... Uh, Pseudoniem, je ja, wil eigenlijk uh, anoniem blijven. Nee, ja, ik heb, ik heb besloten dat, uh, dat Yoshi toch maar uh, in de koelkast moet belanden misschien. En... Uh, Weet je, in 2017 zijn er zoveel dingen gebeurd dat ik denk van als ik verder wil komen, dan moet ik het zelf doen. En dat kan ik alleen maar als ik weer gewoon uh, toegang heb tot alles. Uh -huh. Bijvoorbeeld een bankrekening. Ja. Maar ik had toch wel een artiestennaam. Eh, ja, tuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk. Nou, het is ook meer iets voor mijzelf waar ik mee om moet gaan. Maar in ieder geval, nu staat er Niels haar op zich. Ik heb tegen ze gezegd dat ze mochten schrijven wat ze wilden. Dus uh, ze hebben de Niels al neergezet. Uh -huh. okay. Maar het is dezelfde mens. Ook al verwijst die andere naar een persoon. Maar ja, ze hebben mij drie weken geleden geïnterviewd over bitcoin. En wat we dus net ook al een beetje zeiden, zei ik toen ook: van ja, er zitten toch wel. Op dit moment een aantal beperkingen in bitcoin, uh, die, uh, waardoor ik er een paar verkoop en um, Ripple en Lumen aanraden aan die uh, journalist. Oké, okay, heeft hij het nog gedaan, weet je dat? Of, uh... Dat weet ik niet. Ik heb hem niet meer. Ik had nog wel gevraagd om even iets te zeggen als het online kwam. En ik werd dus uh, door anderen op de hoogte gesteld dat dit nu op het internet stond. Uh -uh. Maar goed, nee, ik heb hem niet meer gesproken. Ik weet ook niet of hij erop in is gegaan of niet, maar ik hoop het gewoon, want het is behoorlijk hard gegaan. Ja, uh -uh. In weken is er een rendement behaald van ongeveer uh, 2000 procent. Ik zie wel dat het op de 3 januari gepost is en dan zijn de mensen ja. eigenlijk een beetje laat om dan nog daarop ja. in te springen. Inderdaad, ja, en ik heb zelf wel op mijn Facebook bijvoorbeeld nog gezet van ...oh, ik ben geïnterviewd, maar ik heb niet geschreven van ja, kopen allemaal ripples en Lumen, Want uh -uh. Ja, ik ben dus ook een beetje klaar ermee dat ik maar mensen uh, zou moeten overhalen om uh, een bitcoin te kopen, aangezien tegenwoordig 15.000 kost. Dus uh, ja, ik, ik moet daar een beetje overheen en ik ben een beetje aan het kijken hoe dat ik nou verder moet. Zo is het een beetje. En ik vind het natuurlijk weer heel jammer dat de e-gulden totaal niet genoemd wordt. Omdat ik hem ook weer uh, van de e-gulden campagne op het hoofd heb gesteld. En dat ik dus zeg: van nou iedereen die nou zijn geld erin wil stoppen, die kan beter manieren zoeken om gratis wat muntjes te krijgen. En te snappen wat het nou eigenlijk is. Want daar gaat het om, om kennisoverdracht. Maar daar wordt niks over gezegd, dus dat vind ik nog jammer. En, en het onderste stukje, onder lees ook eigenlijk, dat heeft dus al niks meer met mij uh, te maken. Uh, Loopt nog in. Ja, wel, ja. Maar er staat wel in de. Selfish Arms zijn bezig Bitcoin in te ruilen voor munten, Ripple en XML, eh, XLM. Dus. Ja, maar dat is dus wel drie weken geleden. Ja, ja, ja. En toen was de koers wel nog even wat anders. Maar ja, goed, ik ben inderdaad nog steeds lekker aan het wisselen met die muntjes. Dus uh, dat is ook gewoon zo. En ik denk dat die twee munten iets hebben wat die anderen niet hebben. En dat is instant confirmation. Dat is wat gewoon belangrijk is. Je moet meteen. ...bevestigd hebben dat er een transactie heeft plaatsgevonden... ...en dat is met die. Dus ja, ja, ja. daar zie ik gewoon een hele goede plus in. Ja, ja tof. Ja. Nou, je wordt nog als ik een bekende Nederlander zo. Ja, wie weet. Ja. En um, als hedge op deze twee, want dat staat er dan niet bij... ...maar heb ik dan monero's mm -hmm. Dus Lumen, dat is eigenlijk allemaal... ...ik denk ook dat... ...je ziet ook een verschil in uh, beurzen... ...waar ripples wel verhandeld worden... ...en waar ripples niet verhandeld worden. Daar zit wel een verschil in professionaliteit vaak, bijvoorbeeld Bittrex, die heeft sinds vorig jaar, 2017, zijn regels om uh, daar te mogen handelen best wel verscherpt. En een andere beurs, zoals bijvoorbeeld Bleutreet, of uh, weet je wel, die doen dat niet. En dat heeft volgens mij wel te maken met het feit dat er dan Ripple's op die beurs beschikbaar zijn. Oké, okay, Ripple eist dan een beetje Know Your Customer uh, regels? ja. Ik heb het idee dat daar wel uh, wat, wat harder op, op gehamerd wordt en uh, daarom koop ik dus ook wat Monero's om daar dan een soort hedge op te hebben, want er zijn altijd mensen die anoniem willen zijn, dus dan uh, kies ik voor Monero. Dus... Goed ja, nou ja, dan hebben we nog uh, de belastingregels. Nou ja, zoals we al horen is uh, het jaar, hebben we altijd te danken aan de, aan de Belastingdienst. Dan moet er weer belasting gegeven worden op 1 januari. Misschien is het wel leuk om te of kan ik daar wel iets over zeggen. Als je gewoon bitcoin als bezit hebt, dan is het dus box 3 vermogen. Maar stel dat je nou elke dag aan het inloggen bent op Bittrex. En dat dus eigenlijk je actieve baan is. Dan, kan, dan gaan er verhalen eronder. <laughs> ik, weet, ik weet het zelf. Ja, ik, ik weet het niet. Maar dat er dus, uh, dat, dat in box 1 belast zou gaan worden. Dus dan moet je... Uh, over dat inkomen wat je genereert door actief te handelen, moet je niet die 1,2% betalen, maar dan val je in één keer in de uh, ja. in inkomstenbelasting. Nou, ik denk niet dat we, dat we dan naar het inloggen gekeken wordt. Als jij gewoon één Monero-muntje op je Bittrex hebt staan en je wil iedere dag inloggen om te kijken hoeveel het nu weer waard is, dan zal de Belastingdienst daar niet moeilijk over doen, want dat is nooit 25.000 uh, euro, Ten, ja, tenzij de Monero in één keer heel erg stijgt. Maar... Nee, maar als je dus die Monero maar elke keer een halve minuut aanhoudt en hem weer verkoopt. Uh, ja, maar dan over. gaat het over de verkoophandelingen. En als je daarmee 25.000 euro weet te genereren... ...dan denk ik dat uh, bij de Belastingdienst uh, wat gezegd gaat worden. Nee, maar wat Joshi zegt is dat nu is het zo... ...dat als je 25, boven de 25.000 euro of 50.000 per uh, stel... Dan moet je in box 3 belasting betalen. Maar als het, als het zeg maar, als het je beroep is, en in Amerika is dat zo, hè, daar hebben ze het verschil tussen lange termijn investeerders en korte termijn handelaar. Als jij daghandelaar bent, die zeg maar, van zijn beroep, uh, handel, uh, ja, handelaar van beroep is, dan zeggen ze, dan is het niet uh, dat je gewoon betaalt, uh, je, je, je winstbelasting van de winst die je maakt, maar, dan betaal je een soort inkomstenbelasting. En als je dan, dan ga je gewoon, want dan is het je werk. Zo gaan ze het dan zien. Maar dat is in Nederland nog niet zo. Maar ja, dat uh, zou kunnen dat ze dat in Nederland. Ze willen natuurlijk in Nederland ook af van het virtuele uh, rendement uiteindelijk. Want ja, hier betaal je dan 1,2 procent. En dat, dat is weer ietsje veranderd. Komende belastingaangifte naar 0,8, 1,4 en 1,6, geloof ik. Dus je betaalt eigenlijk 30% belasting over een fictief rendement van je vermogen op 1 januari. En dat is natuurlijk, eigenlijk vind ik dat een stuk makkelijker. Eh, natuurlijk alle belasting is diefstal, maar het is een stuk makkelijker. Want voor Bitcoin is het, is het probleem in Amerika dat elke transactie moet je eh, winst over betalen. Winstbelasting. En dat betekent dus, dat als jij bitcoin gekocht hebt tijd geleden. En je koopt er een kopje koffie van, dan zou dat ook een, een winstmoment zijn. Dan heb je winst genomen en dan moet je daarover, behalve ja moet je daar winstbelasting over betalen. Over dat, die fractie van die bitcoin die je dan verkocht voor een kopje koffie. En daar willen ze dan in, in Amerika ook weer wat aan vergemakkelijken. Want dat is natuurlijk ook een administratiehel dan. Als je het echt gebruikt en dan willen ze dan zo gaan maken dat je alles onder de 600 dollar wat je uitgeeft, dat je dat, dat, dat daar niet onder valt. Ja, maar dat, dat gewoon, dan is het wel een betaalmiddel. Maar uh, ja, ik weet niet of ze in Nederland ook weer teruggaan naar een echt rendement. Het is wel een administratieve hel, want dan uh, ja, zeker voor, voor Bitcoin. Dus als je dan op zo'n beurs zit, dan is het nog wel te doen, want die, die maken gewoon automatisch een overzicht van al je transacties en moeten hun software aanpassen. Maar voor een uh, uh, voor, uh, uh, bitcoinhandelaar als je een beetje onderling zit te handelen, wordt het natuurlijk heel erg ingewikkeld. Als je wat onderling verrekent op vakantie met, met uh, bitcoin of met een cryptocurrency, ja, dan, uh, dan moet je dat allemaal meerekenen als winstmomenten of verliesmomenten. Ja. Ja. Maar laten we nog even teruggaan naar het artikel, want er zitten natuurlijk een aantal luisteraars op dit moment speciaal te luisteren naar dit, want ze maken zich onwijs te zorgen, van wat moeten wij zo meteen invullen. Uh, maar het, het magische getal van 25.000 werd al genoemd, hè? dus als jij in euro's omgerekend uh, minder dan 25.000 euro aan bitcoin hebt, dan hoef je, hoef je eigenlijk helemaal niks in te vullen. Ja, en dat e pijldatum 1 januari 2017, dus niet van dit jaar. Ja, dat is de waarde van wat hij wat op een, Nou ja, nog blij zijn dat hij gedaald hm. is vlak ik Eigenlijk he. moet die 31 <laughs> december ontzettend crateren, zo. Ja. <laughs> en dan uh, vlak daarna gelijk weer zo'n flash crash en dan weer omhoog. is <laughs> zo 22 december is hij al gedaald. Dus, uh <laughs> ja. Het is overigens niet zo dat... Dat het gaat om 25.000 euro aan bitcoin. Hè. Het gaat om 21.000 euro aan je totale bezittingen. Dus ook al je bankrekeningen, alles bij elkaar opgeteld. Als dat daarboven komt, dan begin je te betalen. Ja, het gaat dus om je totale vermogen wat je aan Dooku hebt, zeg maar. Uh, al je ja Nee, maar uh, ja, wat, wat zijn er nog meer? Uh, wat moeten we nog meer weten als... Uh, als uh... Ja, als, als, als crypto. Uh, tenminste, uh, wat, wat, wat moeten wij nog meer weten als we uh, di digitale valuta hebben? En uh, yeah, de spring, de ja, dan zullen we ontspringen. Belastingontwijkregels. Ja, belastingontwijkregels. niet over praten. Je kan natuurlijk ook <laughs> <al het> cash <laughs> kopen en cash verkopen <laughs> uh, Zorgen dat je meerdere wallets hebt en niet alles via BTC Direct koopt ofzo. Maar via local LocalBitcoin. Ja, je bitcoins. moet je wel beseffen dat als jij via ja, BitTonic ofzo of een of andere beurs, als jij daar crypto's koopt, dan staan die op je mm -hmm. bankafschriften. En daar heeft de overheid, als zij moeilijk willen gaan doen, hebben ze daar gewoon toegang toe. Kunnen ze daar toegang toe eisen. Ze zullen eerst in jouw vragen om het op te sturen naar de bank toe. En, dan, en als daar dan op staat een heleboel bitcoin gekocht, dan heb je even wat uit te leggen, denk ik, als er niks op je belastingformulier is terug te vinden. Ja, ja, ja, ja. We hebben ondertussen ook Jurien Koopmans erbij. Uh, sorry, Jürgen, uh, erbij. Ja, goedenavond. Hé, hey, ja, ja, we hadden het net over de belastingaangifte. <laughs> Hoe je je bitcoins op moet geven bij de Belastingdienst. Ik moet het wel eventjes, hè? Ja, ja, uh, Het is wel handig om even de regeltjes te weten. Maar hey, de, ik vond de uitzending is al begonnen. Maar uh, leuk dat je erbij bent, Jurian Ja. Ja, het is natuurlijk ook zo. Je kan gehackt worden of zo. Dan ben je het natuurlijk kwijt. Of je kan uh, je passwords verliezen of zo. En het gebeurt nog alles. Maar dan moet je ook wel weer bedenken dat. Uh, ja, als je ze opeens weer terugvindt, bijvoorbeeld, of de hacker die, die uh, besluit berouw te krijgen van zijn slechte daden en ze terug te sturen, dan, uh, dan heb je ook weer wat uit te leggen over die jaren dat ze er niet in stonden. Ik had ooit bitcoins op Mt. Gox en die man die kreeg in één keer berouw en uh, <laughs> heeft ze weer naar me teruggestuurd of zo. dat <laughs> ja, zou natuurlijk kunnen gebeuren. <laughs> de... Cashless verbindt ons natuurlijk met elkaar. <laughs> Uh, wat hoor ik nu allemaal, jongens? Oh jee. Oh jee. Of niet de koning, of niet de koning. Nee, daar gaan we het in ieder geval zo meteen nog over hebben. De koning zit in de uitzending, Helm. Was dat iemand zijn trouwens of zo? Ja. Goed, dat is misschien een teken dat we even verder moeten gaan. Of uh, is, is het voor iedereen even duidelijk nu? Um... Of zijn er nog mensen die vragen hebben? Van ja, maar stel dat. Ja, als je natuurlijk in het buitenland woont, dan gelden allerlei andere regels weer. Stel je woont in België, daar heb je geen vermogensbelasting, geloof ik. Uh -huh. Dus dat is. Uh, ja, dat, uh, dat zijn weer andere regels dan. Uh -huh. Nou goed, zo, nou ja, dan gaan we naar, uh, naar de politieberichten. Um, we beginnen even bij de, de Rotterdamse politie. Die vindt zomaar opeens toevallig 120.000 euro in een auto. Heb je het eerlijk teruggegeven aan de eigenaar? Of, uh? <laughs> en erbij gezegd: oppassen dat je het niet weer zo laat slingeren. <laughs> <laughs> dat is dan de ECB. Of, uh... Nee, dat, het geld is in beslag genomen. En oh. de chauffeur op de, van de auto is opgepakt voor de tas. Oh jee. Ja. Dan kunnen ze bewijzen dat hij aan het wit was? Misschien heeft hij gewoon iedere dag een, een, een, een, een eurotje apart gehouden. En is dit gewoon het geld van 120.000 dagen eurotjes opzij houden? Ja, misschien kan hij alleen maar lekker slapen op een, op een bedje van bankbiljetten. Ja. Overigens hebben ze dan bij het plaatje hier ook het 500 euro nadrukkelijk in beeld gebracht. Om duidelijk te maken dat die, die associatie in jouw hoofd op gang te brengen: 500 euro is gelijk aan witwassen. Uh, ja. Dus dan uh, kan die 500 euro-biljetten dan opgedoekt worden. Dan. Ja, ja. Maar het is altijd verband dat ze die auto's weten te vinden. Want uh, ik heb uh, bijvoorbeeld nooit. Uh, mijn auto hebben ze nooit helemaal uh, de banken opengesneden om te kijken of daar geen geld in zat. Mm -hmm. En dat klopt ja. ook, want dat zit er niet in. <laughs> maar dit was waarschijnlijk dan ook iemand met een uh, autochtone uiterlijk? Nee, het, is, uh, het was een auto die hun aandacht trok. <laughs> en al snel hadden ze de indicatie dat er sprake was van ondermijning. Hashtag ondermijning. Dat is hun nieuwe iets wat ze proberen te uh, pluggen: het begrip ondermijning. Wat uh, betekent dat? Dat is iemand die aan het minen was. <laughs> ja, ik ja, weet het niet. <laughs> ja, je kan tegenwoordig in je prios kan je, kan je ook een bitcoin-miner zetten in de achterbak. Die krijgt hele goedkope, milieuvriendelijke elektriciteit uh, gesubsidieerd. Dus dan uh, kan je toch in Nederland ook nog uh, mobiel bitcoin minen. Uh, ik heb wel gezagsondermijning. Ik ja, dit dat... ondermijnen, dat is een beetje het asset forfeiture toestand. Hè? Dat, ze, ja, dat ze gewoon mensen hun uh, dure spullen afpakken. Ja, dat dat noemen we, dat regio, noemen we zo, Ja, maar dat noemen ze ondermijningen. Oh, ja. Het vermoeden bleek juist. En dan we het, het onderzoek in de auto leverde 120.000 euro op. Nou, vraag daar maar eens naar de eigenaar toe. Uh, eigenaar om, of, of, of, of hem dat 120.000 euro opleverde. Dat onderzoek. Het wordt hè, jammer dat dat weer helemaal geschreven wordt vanuit het politiestandpunt. Uh, uh -uh. Ja, en de bestuurder is aangehouden voor hashtag witwassen. Dus de politie is helemaal met de hashtags bezig. Ja, dat vind ik wel raar. Want eigenlijk als je wit was, breng je, mocht het echt zo zijn, breng je iets uit de zwarte economie naar een witte economie. En je betaalt gewoon belasting. Want meestal witwassen doe je door een product te kopen. En dan betaal je btw. Het dus... ja, helemaal niet bewezen is dat deze man er een product van wilde kopen. Nee, nee. Dan, dan pas zou het wit wassen zijn. Ja, dus dan, dan wordt het toch niet wit gewassen? Hij was, hij was nog niet eens aan het weggeslagen. Hij reed er alleen, <laughs> met, alleen maar rond. Ja, alleen maar alleen maar rondjes. Misschien ja. <laughs> dus was dat een certificatie... Uh, ze zaten ook allemaal tegen de zijkant van zijn ramen geplakt... door het rondjes reiden. Ze <laughs> so hadden in de wasmachine geweest... <laughs> ...en dan ik ze droog. <laughs> Ja. Misschien zaten die biljetten tegen zijn vooruit geplakt en dan, kon hij, dan belemmerde dat de verkeersveiligheid dat ze hem daarvoor aanhielden. <laughs> ja. uh, het vermoeden was witwassen dus. Iets wat hij nog zou moeten gaan doen eigenlijk, anders had hij ze wel lang uh, uitgegeven, ja. Dat is, dat is ook best wel raar, ja. Ja, het is weer een leuke kerst. Ze hebben dat op 24 december gedaan. Dus de, de, de politie die kan in Delshaven, die kan weer... Oh, dit heet ook Politie Ondermijning Delshaven. Dat is een heel rare titel is eigenlijk. Politie Ondermijning Delshaven. Want dan staat er dus, zij ondermijnen eigenlijk Delshaven. Ja. Dus, uh, een beetje vreemde, uh, een vreemde benaming, vind ik het. Uh, ja, zo heb je ook uh, de Landelijke pro eenheid <laughs> <laughs> Serieus, die, die, die doet ook niet wat je ervan zou denken. <laughs> <laughs> Nog een belletje naar plegen. Ja. Uh, <laughs> dat moet natuurlijk wel eens verricht zijn voordat je zo pakt. Hè? <laughs> ja. ja, ik denk dat in ieder geval die agenten in Delftshaven hebben al een bonus gekregen of zo. En hoeveel agenten zitten er in zo'n zo zo ding? Ja, dan denk Ik denk 10 agenten, 10 uh, gedeeld door 120.000. 12.000, kunnen ze net een bitcoin verkopen allemaal. Ja. Hm. Hm. Maar soms moet ja. ik mij niet eens bewijzen dat het ook gaat om, uh, om witwassen. Daar kunnen ze gewoon van uitgaan. En dan moet je zelf maar bewijzen dat het niet zo is. Bewijs als is altijd andersom. Hè? Als, als er wit gewassen was, dan, uh, dan had het gewoon niet meer in de auto gelegen. Ja. Ja. Wat, dan, ja, wat dan als je zegt van... Uh, ik wil gewoon indruk maken op mijn zie Zorg ja, ja, met ja, ja, ja. geld. Of maak je geen zorgen, het is vals geld. Ja. Ja. Ja. We hadden nog zo'n zo berichtje. Weer, weer iemand die overtuigd is van het gebruik van bitcoin, denk ik. Ja, uh, maar uh, even nog, nog een hier aan gerelateerd berichtje. De politie pakt een jas en horloge af. Ja, en ook hier weer staat agent in Rotterdam gaat. Dure jassen en chique horloges afpakken als het niet duidelijk is hoe die betaal hoe, hoe die zijn betaald. <laughs> dat is ook wel vreemd. Om, komen ze je horloge van je lijf trekken? Ja, je kunt niet duidelijk maken hoe, het, hoe die je hebt betaald. Ja, dat is uh, vreemd. Uh, dan moet je altijd je bonnetje dus al, altijd je bonnetje aan je horloge geplakt hebben. Het aankoopbonnetje. Ja. Ja. En, uh, en dure jas ook. Dus uh, ja, het kan gewoon vriezen. Loop jij in je warme jas op straat. Wap, trek ze je, je jas in je. En je, en je en je hebt een horloge van je lijf. En dat staat, het is de nieuwste aanpak van de Rotterdamse politie en het openbaar ministerie in de strijd tegen ondermijning. Dus ja, ze zijn, zijn een soort strijd tegen ondermijning bezig, maar het is ook, uh, wordt ook gewoon onder, ondermijning genoemd. Ik, ik vind de PR van de politie een beetje raar erin. Ja, dat, ik ben uh, nou toch wel benieuwd wat ze met ondermijning bedoelen. Dat, uh... en ze denken dat kennelijk dat mensen die die bijvoorbeeld zwart geld iets uh, productiviteit leveren voor, uh, voor zwart geld... Dat, dat die de samenleving ondermijnen, denk ik. Dat, dat, dat, dat zal een beetje de... Het idee zijn dat ze proberen te zaaien in je hoofd. Volgens zo, de definitie de... van de politie is het zo dat ondermijning betekent dat je ervoor zorgt dat uh, misdrijven uh, niet gezien worden door de politie. Als je stiekem met heel veel geld loopt, dan is dat ondermijning. Want het zou wel uh, gestolen of van drugs komen. Oh, dus je moet zichtbaar lopen met dat geld. Je moet je, moet, je, moet je misdrijven zichtbaar bedrij bedrijven. Dan, dan is het geen ondermijning, als je het zegt. Om... Ja, dus op de vooruit geplakt van je auto, dan uh, kunnen ze zien, hé, hey, allemaal oh, biljetten, ja, er nee, is geen ondermijning meer. Het is een grote banier is... op je auto, ik ben aan het witwassen. Dan Alleen als je het geen... officieel krijgt en je betaalt de belasting over, dan is het geen misdrijf. Okay. Het uh, ja, zijn natuurlijk allemaal helaas productieve mensen die worden uitgekleed. Uh -uh. Het is een bijzonder begrip inderdaad, ook als je bekijkt vanuit de rechtsstaat. Het is dus, uh, zonder proces, <laughs> uh, zonder hoor en wederhoor. Hup. Ja. Er staat ook, het zijn vaak jonge gasten die zich onaantastbaar achten. Dat denk ik altijd aan bij de politie dan. Jonge gasten ja, die ja. zich onaantastbaar nekklemmen aanleggen en, zo, en dan uh, voor hoogheid zes maanden in de gevangenis gaan. Uh, maar, zeg maar gaan ze uitkleden op straat. Dat vind ik ook iets heel erg seksueels, uh, vernederends hebben. Gaan ze dat nou met vrouwen doen bijvoorbeeld. Gaan ze, gaan ze, gaan ze je uitkleden op straat. Ja. Uh, er staat hier een Rolex nemen we van een verdachte al regelmatig af. Kleding nog zelden. Dus het is nog niet zozeer dat ze je onderbroek van je lijf trekken. Maar wel nou, als die duur genoeg is wel natuurlijk. En dan loopt ja, de agent ja. vervolgens in. <laughs> Dat ze je helemaal uitkleden. En dat je dan ook een boete krijgt voor naaktlopen. Zoiets. <tie> ja, ja, ja, ja, ja. En dan houden ze je zo lang op dat je moet gaan plassen. En dan uh, staat er in de krant. Naakte man. En je <tie> is aan wil het wild plassen. <tie> ja. <tie> ja, ze hebben ze weer misdrijf opgelopen. Yeah, het staat, staat ook met het enige afgunst. Dat is sommige jongeren lopen nu met jassen van 1800 euro. ja. Yeah. Ja, dat is, uh, dat is me toch vreselijk. Ja, ze willen liever klaplopers hebben, denk ik. Die om een, uh, die om een uitkering vragen ofzo. Ja, je moet ook uh, afvragen wat gaat er met die inbeslaggenomen genomen goederen gebeuren, hè? Uh, Ja, die gaan natuurlijk uh, naar de domeinen toe. Hè? Die worden dan verkocht en die komen dan. Die gelden komen dan te goede aan. Uh, aan het uh, trainen van blinde geleide honden. Ja, maar dat goed is een agent die heeft dan weet van. Nou, je betaalt een symbolisch bedrag van een euro voor een jas van 18.000 euro. Of ze, ja, ze gaan gewoon meteen naar de in beslag genomen goederen toe. Hebben heb hier nog een mooie jas aan Ja, hoor. Mm. Ja, zeg, met de nieuwe aanpak, het is de PATSER aanpak. Met de nieuwe aanpak wil de politie het duidelijk signaal afgeven dat misdaad niet loont. Maar volgens mij geeft het juist het signaal af dat die stap wel loont. Ja, als je een uniform aan hebt. Ja. Maar uh, ja, we hebben ook nog natuurlijk de politie in het buitenland. Zie je hier twee berichtjes uit de Verenigde Staten van Amerika, oftewel de Land of the Freedom of the Brave? En er waren een paar mensen aan het gamen. Ja, en die zaten een. Uh, die hadden een of ander ja, raar dispuutje over, over een weddenschapje van een 1 of 2 dollar of zo. Nee, 1,50 dollar was het. Okay. En die zaten in de chat, zaten ze dan elkaar daarover te bekvechten. En toen zei je: uh, Het was Call of Duty, was het spel. En toen zei een, een van die personen, die zei, uh, nou, ik ga jou swotten. En swotten betekent dat je, um, dat je de politie opbelt en dat je zegt dat er bij die, die andere persoon, die je wil swotten, uh, een misdrijf aan het plaatsvinden is. Dus er loopt bijvoorbeeld iemand met een Rolex of een dure jas rond. En dan gaat de politie daarop af. Nou, dat is heel vervelend en heel gevaarlijk ook voor die persoon. Uh, dus die andere persoon, die zei, ja, doe dat maar, dit is mijn adres. En die had gewoon een verzonnen adres. En... Die, uh, die eerste persoon die gaat inderdaad dat adres opgeven uh, om, bij, bij de politie. Die gaat dat zwotten. En die zegt uh, ja, dat daar iemand met een pistool in dat huis rondliep. Of dat er een gijzeling gaande was of zo. En de politie gaat daar naartoe. En dan uh, doet iemand de deur open. En die wordt gelijk doodgeschoten door de politie. En uh, ja, zo kan je dus eigenlijk kan je een, een hit uh, in Amerika. Een, uh, ja, een huurmoord. Is de politie eigenlijk een soort huurmoordenaar geworden. Je kan er gewoon iemand mee vermoorden met de politie. Hm. Misschien dat we de rest van Obama even opgeven. Ja. <laughs> in die ook. Ja, dat, dat gebeurt al. Want, uh, er is een, uh, er zijn, uh, een huis van de Clintons in Chappaqua. Daar zijn de fire, uh, brandweer op afgestuurd. Die dachten dat dat huis in brand stond. Er is ook een melding binnengekomen. Dus uh, ja, het uh, werkt aan die kant even goed, denk ik. Oké. Okay. Maar het is wel, het is wel triest dat dat, ja, dat dit politie is gewoon zo makkelijk allemaal mensen gewoon overhoop schiet. Het is, uh, ja, het is heel heen, eigenlijk. Hmm. Uh, Zullen we Pennsylvania even in U1600 in Washington DC even opgeven? Is het iemand die uh, duizenden bommen heeft gegooid op onze mensen? <laughs> ja, hé. <hey>. is <laughs> je dat, David? Zoiets. In Amerika loopt ze natuurlijk voorop in de wapenwetloop, uh, omdat er ook gewoon veel meer vuurwapens voorhanden zijn, dus... Uh, Elke keer uh, als er met zwaar materieel op politieagenten wordt uh, geschoten, dan willen de politieagenten daar ook zware materieel voor uh, terug hebben. Uh, en dan krijg je dan dit soort uh, incidenten van. Dus, uh, yeah, uh... Ja, ik zou niet willen zeggen dat dat, dat dat een oorzaak is of een gevolg is van vrij wapenbezik. Het is gewoon, er zit, er zit een agressie in de samenleving om dingen met problemen met geweld te lijf te gaan. Dat is niet alleen buitenlandse politiek, maar ook binnenlandse politiek. Uh, armoede wordt met geweld te lijf gegaan. Uh, alles wordt gewoon met een wet te lijf gegaan. Zelfs als je denkt dat je internetpakketjes niet snel genoeg gaan... dan wordt dat met geweld tegen de internet service provider te lijf gegaan. En dat, dat wordt gewoon een traditie om alles... Met geweld om te lossen. En, ja, ja. Dan, da daar krijg je dat van, denk ik. En niet van wapenbezit. Want je hebt uh, genoeg ja, maar markt, dat wapenbezit. Niet. is en waar de politie ja. niet iedereen ja. overhoop schiet. Ja, maar dat zeg ik ook niet. Ik zeg uh, dus. Uh, het antwoord van de politie is gewoon daar harder. Uh, met meer materieel. Uh, er tegenover uh, te gaan staan. Bedoel, ja, maar dus... dan zeg je eigenlijk van. als, die als de burgers geen wapens zouden hebben. dan zouden ze een stuk uh, gematigder zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo. De Joden hadden ook geen wapens. Tegenover de nazi's. En ja, die waren ook niet gematigd. Uh, ik vind het wel, maar ik zeg het niet. <laughs> de is gevallen. Oh jongens. <laughs> nee, nee, nee. Je moet niet vergeten, heel veel van die, dat zware materieel komt natuurlijk uit, uh, uit Afghanistan en nee. Irak. En dat dat circuleert dan nu bij de politie. Dat heeft ja, niks te maken met het is, feit dat. Het is al wat langer proces, hè. Nee, je moet niet, niet vergeten dat in, in sommige Amerikaanse staten zijn uh, wapenwetgevingen strenger dan in Nederland. Ja. En daar is de uh, politie ook agressief. Ja. Dus, ja, ja, nou, die, ja, dus het is... Ja, in, in New York werden ook mensen vermoord ja. Nou, New York die heeft wapenwetten, nou daar is in Nederland uh, niks bij. Hoor. Ja, in, in, <laughs> ja. Nederland is, in Nederland is de situatie uh, nog wat milder wat dat betreft. Hè. We hebben ja. nog geen uh, politie die... Uh, uh, uh, die uh, nog vrij standaard in panzerwagens uh, rondrijdt. Mm -hmm. en, uh, maar ja, ook in Nederland is het aantal uh, invallen met de arrestatieteams uh, wel wat verhoogd. Uh, en, uh, uh, ja, maar dat weet. komt een beetje omdat mensen op figuren als op uh, Ivo op stel te stemmen. Die dan uh, met zo'n zware ja. stem zegt: van, Wij moeten meer blauw op straat en dingen strenger aanpakken. En dan zegt men: Ja, ja. dat willen wij ook. En dan, uh, dan krijgt de politie weer een panzerwagen erbij of zo, weet je En het, het zou nog. Uh... Dat zou nog wat zijn als die mensen dan ook nog goed getraind te worden. Maar, uh, ja, nou, ik denk dat het agressieve gedrag van de politie... juist ja, komt door die training die ze, die ze, die ze krijgen. Ja. En in Amerika dan. hè? Want dan krijgen ze mensen die in Afghanistan... Uh, commando's ja. hebben getraind. En die gaan dan in de politieagenda trainen. Zo van show uh, no mercy, eerst schieten en vragen stellen. En dat soort shit. Er uh. was laatst ook zo'n filmpje van iemand die, op de, ja, die lag op de gang van een hotelkamer. En toen kreeg hij allemaal... Van de, de politie, allemaal rare commando's, van je moet, uh, je moet kruipen naar ons toe zonder met je handen de vloer te raken. En uh, nou ja, hij probeerde van alles, maar hij had, hij had helemaal geen wapen, dat was totaal ongevaarlijk. En hij wordt gewoon geëxecuteerd door iemand, die, ja, het is ook zo'n figuur die helemaal onder de tatoeage zit, en die had dan een, een pistool, er stond op, you're fucked, dat stond erop gegraveerd. Het ja. zijn gewoon ja, helemaal ja, psychisch mismaakte mensen die, uh, ja, die, die gewoon ja. uh, een lastjes to kill hebben. Ja, ja. als je een psychopaat bent, je, je droomt ervan mensen neer te schieten. Ja, waar ga je dan werken? Ja, bij de politie ja, ook overal, mensen doodschieten. Ja, ja die, die zien ook overal gevaar in. Die zien overal een bedreiging in. Die, die zijn zelf een bedreiging, dus ze zien ook in anderen andere overal een bedreiging. Dus gaan ze gewoon heel snel tot geweld over. Ja, als er geen consequenties zijn voor het gebruik van hun geweld... Ja, dan, dan is dat de ideale positie voor zo iemand om te zitten, ja. Maar de gotten was eigenlijk toch al gevallen. Dus, uh, ik, ik zag laatst een documentaire over concentratiekampen. En daar was het dus zo dat uh, de nazi's, die hadden juist als de directe bewakers van de mensen in die concentratiekampen, hadden ze juist psychopaten uit gevangenissen uh, geplukt. Gewoon de, meeste, de mensen die het meest fucked up waren. Ja, die mochten dan in een concentratiekamp als bewaker gaan werken. Die heette Kapos, geloof ik. Ja, dat ja. moet ook wel als je. Dus ja, die is speciaal geselecteerd. Ja, dat zie je nu ook in deze maatschappij. Nou ja, de, de grootste psychopaat, hij is hun uniform en uh, geeft een de keel. Ja, ja natuurlijk. Uh, dat houdt ze wel rustig. Als je een moordenaar bent en je kan dat uh, ja, met een schouderklopje doen en je krijgt er een medaille voor. Dan, ja, dan waarom niet uh, zo je fantasie uitleven. En hetzelfde geldt voor diefstal. Als jij mensen wil bestelen en beroven of eigenlijk. Zou het liefst mensen hun Rolex en hun dure jas van het lijf trekken. Ja, als je dat gewoon gaat doen als burger... ...dan word je gearresteerd. Dus ja, kan je dat als politieman doen. Ja, mm -hmm. Mm -hmm. ja. ja maar er was nog zo'n berichtje... Uh, wat er een beetje aan gerelateerd was... Johan, is... Johan ik moet ja? even tussendoor, want ik word nu door Twan aan mijn vestje getrokken op Skype. Oké. Okay. Van Manders, of dat ik even kan kletsen met hem. Dus ik ga heel even hieruit en dan ga ik even Twan... Uh... Of gooi hem ook in de groep? Ik zal het wel even vragen wat hij erbij wil. Uh, maar dan moet je hem even hier op mute zetten. Dan kan je zo weer in de groep, zeg maar. Uh, maar mo mocht het... Anders komen er ja. allemaal verkeerde, verkeerde dingen in de ja. uitzending. <laughs> ik zet hem even uit en dan doe ik het even, dat komt goed. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Ja. Doe hem de groeten van ons? Ja, doe ik. Oké. Okay. We hadden hier nog een berichtje wat eraan gerelateerd is. En dat is uh, uh, een man die werd dan gesommeerd door de politie om zijn hond dood te schieten. Heb ik het goed? Nee, te onthoofden. Te onthoofden zelfs, oké. Okay. Ja, met een mes. Uh, oké, okay. waarom? Uh, omdat ze wilde weten... Uh, of die hond uh, hondsdolheid had. Uh, okay. Ja, die hond was er zo doodgeschoten door de politie, omdat die zogenaamd een uh, bedreiging zou zijn. Maar in de Verenigde Staten is de afgelopen 20 jaar nog nooit een agent gedood door een hond. Maar ze schieten bijna automatisch de honddood bij elke inval. Yeah. Ja. En... Uh... Ja, toen zeiden ze: Ja, we moeten ze die hond zijn hoofd hebben om naar het laboratorium te sturen. om te kijken of die hond ziekheid heeft. En toen zei je: En jij gaat zijn hoofd afsnijden. Dan moest hij zijn hoofd van zijn eigen hond afzagen. Als ze het gewoon de hele hond mee kunnen nemen of zo. En het ja, dat is gewoon een standaard protocol daar. Dat, uh, dat je het hoofd van een beest moet afsnijden. om te kijken of het, uh, of het ziektes heeft. En dat is ja, in dit geval niks anders, blijkt. Daarna niet meer lijkt mij. Want dan is het een dood. Maar dan kunnen de ziektes toch wel verspreiden volgens mij. Ah, hij bijt dan niet meer, hè? Ja, dat klopt, ja. Ja, en voor de kinderen des is natuurlijk ook geen fijne ervaring. Nee, ik denk, nee, ja. uh, weer een paar potentiële anoresten erbij. <laughs> het is uh, een apart uh, verhaal, uh, ja. Uh, trouwens, uh, laatst had ik uh, de inval van Weko uh, bekeken. Uh, uh, en dan kwam er voor in, in zo'n staat als Texas... Uh, als zo'n uh, politie je dus onredelijk uh, binnenvalt... dan mag je jezelf gewoon verdedigen. Omdat dat op zich nog wel, wel een goede zaak is. Want het is ook wel vrij kut om gewoon te wachten... Uh, yeah, uh, op een gerechtelijke uitspraak... terwijl dat je je hond hebt moet afslachten of weet voor wat. Dan denk ik van... Hey, ik, ik vind het redelijk als een uh, agent... Uh, proportioneel geweld uh, gebruikt. Maar dat gaat ook wederzijds wat dat betreft. Ja, de politie zei... hij weigerde eerst... Uh, het hoofd van zo'n hond af te snijden. En toen zei de sheriff uh, James Hollis: Dan gooi ik je in de gevangenis. Oké, wat wordt dan de aanklacht? Weigeren het hoofd van je hond af te snijden. <laughs> <Ja. laughs> Dat is uh, vast een uh, obscuur wetsartikel. Nee, ik denk het, het niet opvolgen van orders van een agent. Mm. Uh, okay. Een heerser. Het, het ongehoorzaam zijn ten opzichte van de heerser. Ja. ja, en dat produceert dan uh, rappers die zichzelf boef gaan noemen. Ja, als ja. Tegen tegenbeweging, hè? Dus uh, mm. het is natuurlijk zo: uh, als de maatschappij uh, een bepaalde pad uitbaant, ja, dan heb je ook gewoon mensen die daar juist uh, niet op willen lopen. Mm. Sympathie krijgen voor. Uh, ja, voor de andere kant van de samenleving. Ja. ja want het kan beetje, natuurlijk ook een beetje stoer zijn, ik noem mezelf... Een beetje boef. stoer, of een beetje de outlaw, hè? En dan noem je jezelf boefje. En maar jullie laat... loopt in een jas van uh, 1800 euro. Ja, een beetje patent uh, van Marokkaanse afkomst, laten we dat ook even niet vergeten te vertellen. Back voor jouw tanden. <laughs> en... Uh, <laughs> so, uh, Een jas uh, van bitcoins. <laughs> yeah. yeah, ja, ik dan. vraag me af, bij zo'n civil asset forfeiture moet je dan ook al je tanden uit je mond trekken als die van gaat zijn? Ja, dan zegt de politie, hij heeft niet eens een tandartsverzekering en uh, hij loopt met goud tanden op. Ja. Misschien uh, even goed opletten van wat de nieuwe regels van 2019 worden. Hè? Gewoon je bonnetje bij je, van nou ja, hier, hier kan je zien hoe ik ze betaald heb. Ja. Dus, uh, maar dit is dan weer zo'n ophef en ik denk... Uh, ja, ik denk dat dit er weer bij hoort, weet je wel. Uh, als uh, dit gaat dan over uh, uh, zo'n zo rapper, daar blijkelijk lopen pubers uh, daarmee weg. En misschien is dat ook heel eng of zo. Toen ik tiener was, uh, ja, was het Public Enemy en, dem, uh, sorry, en NWA. Het uh. uh, ja. zal wel iets soortgelijks zijn, hè? En uh, ja, nou ja, en emotioneel voelt het anders natuurlijk. Ja, want uh, we zijn al wat verder dan dat. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja, um, maar heeft u ook een maar, nummer wat een beetje klinkt als uh, fuck the police? Of, uh... Uh, nee. Hij heeft wel een aantal aanvaringen met de politie al gehad, geloof ik. Nou, dat zal dat nummer vanzelf wel komen, denk ik. Ja. En, en uh, de NWU heeft dat nummer ook geschreven toen ze door op... Ze waren bij de studio en ze zaten alleen maar een beetje op de stoep. En toen kwam er een agent uh, langs en die had uh, zoiets van... Hé, hey, hier zitten hier negers op de stoep, uh, jullie moeten even allemaal op de knieën. En uh, ja, toen uh, waren ze een beetje boos en hebben ze dat nummer gecomponeerd. Ja. ja, dus, maar goed, ik denk dat een de rapper als Boef ook gewoon autochtone fans heeft. Dus eigenlijk is hij een verbindende factor in mm -hmm. onze samenleving. De lijmende samenleving. Ja. ja, maar dan voor een nieuwe generatie, weet je wel. Uh. Maar die generatie zal later ook wel weer wat bijdraaien, denk ik, uh, zoals dat met elke generatie wel gebeurt. Ja, met hoor. mij is het ook goed gekomen. mijn <laughs> law-abiding citizen, een uh, law-abiding taxpaying citizen. <laughs> <laughs> ja, dus, uh, maar uh, dit, het gaat dan over een uh, voorval en die uh, Boef is nog een yogi, een waar jonger trouwens. Oh. Uh, en uh, hij, uh, hij had autopech en toen had hij zich door uh, drie uh, jonge dames uh, laten vervoeren. En dan had hij via social media uh, de vraag gesteld van of hij had of iets van een filmpje of iets dergelijks waarin hij dan... Uh, uh, vraag van god zijn jullie keg en dan heb ja, ik keg is da een, een, een dit soort slang uh, is dat uh, een woord ja. Ja, ja dat heb ik vandaag dus ook geleerd <laughs> oké okay, uh, <dat>, uh, <laughs> nou, want als je ergens aanstoot aan uh, wil uh, nemen dan moet je ook die nieuwe woorden bijhouden denk ik en, oh, ja. <laughs> Anders doet ze je niks. <laughs> Anders doet ze het niet, nee. Dus, uh, maar het is natuurlijk ook okay. een vernedering. Hè? Je bent een jonge uh, boef Marokkaan. Je krijgt al autopech. Dat is sowieso natuurlijk uh, slecht. Dat je, dat je die, die wheels niet in orde zijn. Ja. En dan moet je door, door vrouwen geholpen worden. Dat is eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk een ontzettende vernedering, denk ik, voor zo iemand. Nou, ik weet niet wat de achtergrond is. Misschien waren die dames gewoon prostituees die klaar waren met werken. En ja, die gingen op weg naar huis toe en die zagen boef langs de kant van de weg. En die namen gewoon mee. is stelde zelfs slechte vraag. Zijn jullie een ker? Ja, zijn jullie soms kerk? Nou, en dat kan. Weet je, ik bedoel, uh, ja, ik bedoel, hè, ik bedoel, misschien valt er daarna nog wat te onderhandelen, je weet het niet. Ja, en, ja daarna uh, komen de prijsafspraken. Van hoe ja, doe je het? Ja. ja dus, uh, maar goed, en dan uh, komt er dan zo'n CDA, die, uh, ja, die zich kan storen naar de hypocritie uh, van uh, boef. En ja, dan gaat bij mij uh, boven. Uh, Gaat het dan kort sluiten? Een CDA die een ander beschuldigt van hypocrisie? Ja, ja, ja. <laughs> ik, ik weet het niet. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja, maar daar is het dan ook van, uh, door respect, weet je wel. Want um, als je er dus zo gaat op reageren, uh, wat die man dan wil, is dat die boef uh, geboycott uh, wordt. Dus. Uh, uh, eh, Ontneemt die waar jongen zijn brood en zijn inkomsten, eh, omdat hij eh, ja, echt gewoon een lul is. Ja, Misschien... en in, de, in, in die kringen wordt de boef dan alleen maar eh, populairder. Ik ja. Als een CDA er of een boycott oproept op voor uh, de boef, dan denkt ze de jongelui van: oh, dan moet die boef wel heel erg cool zijn. Ja, ja, dat, is, ja. dat is de dynamiek, inderdaad. Maar, we hadden vroeger nog de parental advisory stickers, Ja, dat, dat op een gegeven moment, ik denk even ja. dat alle rappers gaan zeggen tegen die CDA: ja ga mij dan ook boycotten, want dan verkopen ja. we mijn platen beter. Maar, uh, die CDA uh, dis disqualificeert ook al die dames waarvan blijkbaar eentje een al een rijbewijs heeft, om ja. gewoon zelf met een reactie te komen. Ja, Hebben ze zelf huh? een reactie gegeven? Geen idee, misschien kan het ze ook totaal niks boeien. Ja. Ja, maar Boef had achteraf wel sorry gezegd hè? Ja tuurlijk ja. Want En, en, en ik heb plaat... toen het vol, volgens allemaal weer dreigementen Ja nee want Blijkelijk is het ook zo Dat als de Twitterwereld gaat uh, leven En ik dacht dat het al lang dood was Maar blijk blijkelijk... <laughs> Elke keer blijkt die Twitter ja. nog te leven Het is echt zo'n ja. lijk dat hij maar dood wil <laughs> Ja maar dan, dan Kun je dus inderdaad zo'n klimaat krijgen hè. Uh, uh, uh, Dat dat mensen moeilijk gaan doen als je ergens op gaat treden. Ja. Want, eh, en ook als staat zeg maar zo'n optreden eh, los van wat je um, eh, wat je dus zeg maar ernaast doet denk ik. Eh, zou de burgemeester kan daar dus als idioot op reageren? Door te zeggen van ja, maar dit gaat uit de hand lopen. Terwijl, misschien geeft die boef een fantastisch feestje voor de jeugd. Hè? Ja. En, uh, ja, dus dit, dit, dit is zeg maar. Uh, ja, dit, is, dit is zeg maar Nederland op zijn kleinste. Gewoon uh, <lacht> een incident wat gewoon tussen uh, drie meisjes en, en, en, nou ja, en een boef. <lacht> en, ja. En een verdwaald boefje, zeg maar, wat zich afspeelt, he, er wordt dan ook, ja, ik kan me zo voorstellen, he, dat er ook al uh, van die uh, opinie, uh, van die peilingen zijn geweest, van wat vindt u of zo, weet je wel, vind je. Interecht, ja recht of onterecht. Hè? Iedereen moet zich er dan aan toch terwijl... Je zou je bijna afvragen. Is er al in populaire wetgeving stiekem doorheen gesluist? Terwijl iedereen zich hier druk over maakte. <laughs> ja. <laughs> ja. maar. Waar kan een incident gewoon niet tussen. Uh, die boefje en, en, en, die, en die meisjes blijven. Ja, nou, dat is omdat... Uh, nou ja, boefje heeft zelf de aandacht gezocht, uh, weet je wel, van de media. Jawel, jawel. En, en dan kun je ook wel... Ja, en dan kun je verder ook wel op reageren. Maar dan... Dat er dan zo'n uh, zo politicus mee aan de haal moet gaan. En dan ook gewoon... Um, ja, gemeenteraadsverkiezingen op... gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. <laughs> ja. Ja, hij wil de stem trekken ja. van iedereen die zich dus, ver die uh, verontwaardigd is over het boef. <laughs> dus jezelf heerlijk in de normen en waarden wentelen. Terwijl, <laughs> nou ja... Uh, sorry je aan de andere kant F-16 naar Jordanië stuurt of zo. ja. ja. Ja. Ja, dus, uh, en, en dit gaat dan uh, ook over, uh, ja, misschien vinden ze het ook, uh, ook heel erg, dat die boef zich blijkbaar nergens verschaamt. Uh, dat zou kunnen. Ja, maar, uh, ja, weet je, ja, ik, pff, pff, dat is wat ik vind. Ja, ik zie nu voor komen op mijn Facebook feed. Ik zie er even een linkje. Um, en hij, hij zit nu live in de studio van RTL om zijn uitspraak te bespreken. Oké. Okay. Gewoon yeah. nationale televisie. <laughs> We kunnen het weer oneindig opbrekken op de Ja, want heel Nederland moet weten. Hè, wat, dit, uh, ja. Zal dit gewoon een promotiestunt van Boef zelf zijn geweest? Ja, ik begin oh. het ook te denken ja. ja ik ik kom, denk je, er komt een ik nieuw album aan. Met me medewerker bevindes, van het dat, CDA. Nee, hij zal wel vaker uh, mensen beledigen. <lacht> nee, vaker, uh, mensen beledigen. Yeah. Nee, wie dat, die, dat het de bedoeling is om... Uh, hoe zou je dat willen plannen dan? Nou, nee. als je gewoon vaak mensen beledigt, dan trek je gewoon aandacht mee. En hij weet denk ik dat aandacht goed is... Uh, ja, het zou ja, die... kunnen, maar dan trap je, dus, dan trap je er met z'n allen in. Ik bedoel, hè, heeft de correspondent hier al een artikel over eh, geschreven? Geef hem dan niet zoveel tijd, Henk. Nee, het gaat, over, het gaat ook niet om boef. Het gaat zeg maar over van... Eh, oh, het gaat over de C.A.R., hè? Ja, het CDA, een maatschappelijk fenomeen. Het is inderdaad die CDA, die. die ja, ik kan me niets anders voorstellen dat hij zichzelf hier een keer op even afzitten te rukken. <laughs> ja. Geef me vaker zo'n boef. <laughs> ja, Van, nou, dit is mijn moment. En uh, ik, ben de, ik ben de heer in dit geval. En, uh, ja, zowel... en voor, rapper, voor rapper Boef is het ook zo'n moment. Hij, hij staat ja. nu. Uh, Elsers uh, vrienden geven hem schouderklopjes. Man, ik ben bij RTL geweest en bij uh, Wereld Draait Door. En uh, CDA heeft me genoemd en uh, Kamervragen gesteld. Dat is natuurlijk het ultieme doel. Hoe oh, De... zijn er zelfs op Kamervragen? Nee, nee, nee. nee, nee. Dat moet okay. nog gebeuren. Dat moet nog Dat okay. nog <laughs> Ja. Boef is gewoon de nieuwe 50 cent, uh, jongens. Commissie ja. van wijze mannen opgericht. <laughs> ja. Ja. En de jochies, die vinden hem natuurlijk een hele held, hè? Ja. Nou ja, goed, dan weten we ook dat uh, Boef ook in deze uitzending uh, genoemd is. Uh, ik ja. moet zeggen, ik, ik heb zelf nog niet naar zijn repertoire geluisterd, dus ik... Uh, ja. nou, dat ga je nu doen. Gaan. Nee, nee, nee, ik voel me <laughs> ook niet geroepen om... Uh, om een na repertoire. Maar goed, ik ben denk ja. ik ook niet de doelgroep. Eén zo'n argument hè, is dan, het zal je dochter maar zijn. Mm -hmm. nou, Dat denk ik zo van. Nou, oké, okay. misschien is het wel een terechte vraag wat de Boef ten eerste stelt. Dat kan. En twee, hé, ik hoop dat ze gewoon hierom kunnen lachen. Ja. Ja, dan is er gewoon geen fuck aan de hand. Uh. Maar ja, dat, dat is blijkbaar niet het uh, straatje waar die mensen op willen denken. En dan gaan ze dus één fucking grote drama van maken. <laughs> en daar wordt het land niet beter van. Weet je? Dus uh, doe, gewoon, uh, doe gewoon normaal. Houd het zo klein mogelijk. Maar dit is ook wel mooi. Dan roep je iets wat je niet had moeten zeggen, zei hij bij die excuses. Ik had dat echt niet moeten doen. Sorry. Ik heb een voorbeeldfunctie. Ja. Nou. nou, in dat geval. Hopelijk. niet ego heeft er niet onder geleden onder deze bargaze aan de CDA-beschuldigingen. Ja, gelukkig. Daar zijn we allemaal weer blij. Ja. Of bedoelt Doet hij met voorbeeldfunctie juist dat hij uh, voordoet hoe het niet moet? is? Ja. Oh, ja. Nou, we moeten allemaal niks, hè. Maar uh, ja, we gaan even naar Facebook. Uh, ik zie hier Mark Zuckerberg. Uh, op een podium, even kijken hoor. Er staat een, een beetje tekst onder. Uh, Facebook 6, het is... Oh ja, het staat een bericht over dat uh, van uh, de autoriteiten in de Verenigde Staten en Israël... Uh, allerlei uh, accounts moeten verwijderen van Facebook. Yeah. Ja, dat is het is natuurlijk sinds de verkiezingen in de VS is het... Ja, dat heeft, Facebook heeft daar ook aan meegewerkt. Dat is eigenlijk een beetje net zoals Boef. Want die hadden een advertentie gekregen van 450.000 dollar hadden ze later geplaatst. En dat was van, een, van iemand die, die iets Russisch in zijn naam had. <laughs> en dat was geloof ik ook nog na de verkiezingen. Maar aan de ene kant wilde Facebook zeggen van ja, dat kan natuurlijk onmogelijk van invloed zijn geweest op de verkiezingen. Dat je met 450.000 dollar verkiezingen hebt beïnvloed. Dat is, dat is absurd. Maar aan de andere kant wilden ze ook zeggen: van ja, het werkt inderdaad zo goed. Dat uh, het, uh, ja, met een klein bedrag aan advertentieinkomsten kun je inderdaad een ontzettende grote invloed hebben. Ik uh, zou dit in gedachten houden voor de volgende verkiezingen. Dus daar zaten ze een beetje tussendoor. Maar de, ja, de overheden slaan overal op tilt. Ja, in Duitsland is het nu de, dit jaar ingegaan dat als er op Facebook en Twitter hate speech staat. Nou, dat is natuurlijk uh, heel vaag gedefinieerd uh, door de machthebber van dat moment. Dan kunnen er enorme boetes betaald moeten worden door Facebook. Want ja, je gaat boetes opleggen, geld ligt. Maar waar het geld te halen valt. Dus uh, ja, de sociale media, die worden steeds verder, uh, verder, ja, uh, de duimschroeven aangedraaid. En dit bericht gaat erover dat ze aan het uh, wissen zijn. Het zijn wissen accounts die, uh, uh, die in de directie van de. ...van de Verenigde Staten of de, Isra de Israëlische overheid gaan. Waarom specifiek die twee landen? Uh, ja, dat zou ik ook niet zo durven zeggen. Waar staan nou de Verenigde Staten, bijvoorbeeld de CIA en andere landen... Inside ...de democratie Mexico. aan het beïnvloeden is? Kunnen die landen dan ook zeggen tegen Facebook van... <lacht> ...ja, haal het account van de CIA weg, want die beïnvloeden onze verkiezingen, weet je wel? Nee, nou ja, Facebook was natuurlijk stond natuurlijk aan de wortel van de Egyptische kleurenrevolutie... Dus dan ja. kan je dat ook zeggen. Maar het gaat over insight. Dus ophitsing is, het, is, de, is de, de beschuldiging. Maar wat ik, wat ik interessanter vind is ja, misschien de manier waarop zij dit uh, ja, sociale media fenomeen. Daar moeten ze iets aan gaan doen. Daar moeten ze gaan, gaan inbinden of uh, ze moeten daar controle over krijgen. Net zoals ze bij radio en televisie uh, ook allemaal gedaan hebben via de FCC. En ik denk dat de manier waarop ze dat gaan doen is, uh, dat heb ik ook niet van mezelf, dat van de No Agenda Show gekopieerd, maar er is natuurlijk al een, een verplichting nou, dat elke website, je moet HTTPS hebben. Dus dat is zo'n SSL certificaat, zo'n beveiligings certificaat. En dat certificaat kan je bij de overheid ophalen. En er was ooit een grote rel om, want er was een Nederlandse certificaathouder die was gehackt. Dus dat was eigenlijk al helemaal niet meer betrouwbaar. Maar elke website moet zo'n zo SSL hebben. En vroeger was het dan nog zo, als je dan met een browser naar een website toe ging die geen certificaat had, dan zei die, oh, pas op, je verlaat de veilige wereld. Uh, weet je wel zeker dat je hier naartoe wil gaan? Maar dat stadium is nou overgeslagen en alle browsers die uh, geven nou uh, helemaal niet thuis als je naar nou zo'n website gaat. Dus elke website moet zo'n SSL certificaat bij de overheid gaan halen. Vrijradio mm, heeft er geen en uh, je kan nog steeds naar vrijradio.com gaan uh, die geen HTTPS heeft. Ja, weet je dat zeker? Nou, ja, weet weet ik zeker. Ja, het, het is uh, alleen zo dat uh, ja. wij staan niet in de zoekmachines van Google dan hè. Bij het radio.com. Ja. Ja, ik zie er inderdaad geen uh, HTTPS bestaan. staan. Kijk, het staat wel niet. Volgens mij is dat dat dat de. de, reis, de... Oh ja, er staat, nou, staat ja, bij Chrome nog gewoon van uh, je verbinding met deze site is niet veilig. Oké. Okay. Maar ja, ik heb het al bij, bij lokale NAS, als je daar naartoe gaat, dat hij dan al uh, begint te zeuren omdat het ding geen certificaat heeft. Ik weet niet waarom hier, jij, da, jij daar uh, doorheen komt. Maar eh, dat leek me een mooie aanpak, dat ze dan uiteindelijk, zeggen nou, alle browser alleen SSL, alle websites, allemaal SSL, allemaal een certificaat, en dan kunnen ze gaan zeggen van ja, sociale media, eh, dat koppelen ze dat SSL-certificaat aan je licentie, aan je vergunning om eh, sociale media te site te mogen draaien, en zo kunnen ze, zouden ze eh, daar een, een voet tussen de deur kunnen krijgen denk ik. ...afgezien van alle boetes die ze nou doen natuurlijk, want dat levert ook al een hele berg censuur op... ...omdat Facebook en Twitter gaan natuurlijk dan iedereen weghalen... ...die enigszins een risico vormt, want anders gaat het heel veel geld kosten. Degene die de ssl certificaten uitgeven, dat zijn toch wel bedrijven? Nee, dat, is, ja, dat zijn wel instituten, maar... even uh, even live opzoeken. Hoe heette dat ook weer? heren? Ja, Ja, DigiNotar. Weet je nog dat DigiNotar gehackt was? DigiNotar geeft certifi uh, certificaten uit, en DigiNotar is dat uh, notarieel iets, of is dat een uh, DigiNotar bedrijf dat voor de beveiliging van overheidswebsites zorgt? Nou, het uh, is een beetje te veel geïmproviseerd misschien voor, uh, om even zo snel na te kijken. Ja, nee. goed, ja, ik kan me wel voorstellen dat de overheid uh, op een bepaalde manier uh, de vinger in de pap uh, probeert te krijgen, natuurlijk, via certificaten. Uh, het gaat onder het mom van veiligheid, om jou veilig te houden en kunnen ze jouw informatiestroom uh, gaan sturen en dat is natuurlijk iets. Uh... Dus overigens, zo lees ik, lees ik nog dat, over dat de Israël er net. De Israëlische ju justitieminister die heeft 158 verzoeken ingediend bij Facebook... voor het bannen van uh, Palestijnen. En die die als ophitsing ziet. En Facebook heeft 95% gehoor gegeven daar. Dus hij was daar heel tevreden over. Nou, een, een aantal bedrijven die... Uh, de, dus, dus ja... De, de certificaten zijn niet exclusief overheid op dit moment, absoluut niet. Uh -huh. nee, het, zijn, het zijn gewoon bedrijven die certificaten... SSL is gewoon een, een encryptie, hè? Uh -huh. Dat betekent dat je, dat, dat, dat, dat je, dat je webverkeer... dat je, nou ja, je DNS niet kan worden gemanipuleerd door, door andere indringers. Maar het is niet zo dus dat, dat, dat, dat, dat, dat je bij Den Haag of bij de Belastingdienst... een SSL-certificaat moet aanvragen... Dat heeft in dit geval niets, uh, niet, niet echt daarmee te maken. Maar de Belastingdienst heeft ook al een SSL. Zeker alle banken hebben wel SSL ja. certificaten. Maar ja. Ja, de meeste gewone websites ook. Facebook ja. en Gmail. Die hebben ook allemaal SSL certificaten. Mm -hmm. Oké. Okay. ja goed. Ja, maar we gaan nog even verder. Uh, we, gaan, we gaan zelfs helemaal naar Venezuela toe. Ja, want... Uh... De mensen mogen blij zijn daar met de minimumloon, want het gaat 40% omhoog. Ik weet niet of dat uh, gelijk staat aan de inflatiecijfers. Maar... Ja, het rare is dat ze dan hier zeggen, Venezuela accept to raise the minimum wage by 40% in a move expected to have high levels of inflation. Dus ze dus hebben veel inflatie en dan doet hij het minimumloon omhoog. Want natuurlijk, totaal, uh, de loon is gewoon een prijs van de arbeid. Dus die gaat gewoon mee met de inflatie. Dus als alle prijzen omhoog gaan van eieren en biefstukken en toiletten dan gaat... We ...gaan ook de lonen omhoog. En dan zeggen ze ja, omdat hij het minimumloon omhoog doet met 40%, gaat dat de inflatie aanwakkeren. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Daar, inflatie komt niet van een hoger minimumloon. Als je als je minimumloon op 100.000 dollar per seconde zet... ...dat wil niet zeggen dat je dan veel inflatie krijgt. Dan krijg je alleen heel veel mensen die werkloos zijn. Als je er niet gel, geld bij drukt Dus je moet eerst geld bijdrukken, dan inflatie en, en dan kan je het minimumloon... Kan je, kan je omhoog doen, maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit dan. Want het loon is toch wel omhoog gegaan als je veel inflatie hebt. Ja, hij loopt zichzelf op de borst te kloppen van uh, kijk mij eens. Uh, terwijl hij eigenlijk zelf de veroorzaker is. Nu wordt iedereen 40% rijker. <laughs> uh... De koopkracht van dat geld had het natuurlijk ook niet uh, vasthouden, maar daarvoor heeft hij dan de geweldige crypto. Venezuelense uh, Bolivar, de Petro Bolivar, of wat is dat? De Petro-munt. Uh, Heel veel geprimeerd of zo. <laughs> ja, ja, ja. Even ja, een eigen geheime voorraad. Als, hij even, als het even omhoog gaat, dan dumpt hij het gelijk. <hijen> Maar ja, er is inflatie van 1400% uh, vorig jaar. Dus uh, ja, die 40% die doet gewoon geen bal. Eigenlijk worden ze nog extra genaaid. Dus het had eigenlijk. Uh, <laughs> normaal gesproken was het loon hoger geweest. Maar nee, nee, nee. nee 40%. <laughs> niet 140%. Nee. 40%. <laughs> Maximum stijging van het minimumloon. Uh, ja, het is. Dus, uh, druppel op de gloeiende plaat. En uh, ja. Maduro feliciteerde zichzelf ook, want Ma Mr. Maduro described the pay increase as good news. Dus hij, hij, <laughs> hij, geeft, hij kondigt zelf 40% hoger minimumloon af en dan zegt hij, eh, dat is goed nieuws dit. Ja, maar het is gewoon, uh, je breekt eerst iemand zijn benen... en dan geef je hem een kruk. Daar komt het op neer, eigenlijk. Ja, nee, met dit soort invlaaties... En inflaties. dit is dan nog een heel erg lullig krukje... want uh, ja, de, de, oh. de vrije markt had je nog een betere kruk gegeven, eigenlijk. Ja, eigenlijk <laughs> ja. je, je breekt ja, iemand zijn benen... en je geeft hem een luciferthoutje. Ja, zoiets, ja. <laughs> nou, maar het is, het is ook zo dat... Het is natuurlijk sowieso slecht altijd een minimumloon. Het is, het is niet zo dat als het 140% geweest was, dat het dan beter was geweest. Want uh, uh, je mag nog best als, als werkgever het loon omhoog doen met 140%. Dat is ook prima. Uh. Maar het is alleen, een, als, je, als je het maar met 20% zou kunnen doen, omdat je zaak slecht loopt. En je moet het met 40 doen, dan moet je mensen gaan ontslaan. Dus blijf gewoon nou, ik, slecht. Ik, ik zie Maduro nog echt mensen uh, de cel in gooien omdat ze het minimumloon met 50 uh, dat ze extra gingen betalen dan die 40 die hij had als dus mm -hmm. arbitraire grens had aangegeven Even of 5, zo. Jij uh. <laughs> je, je, je pot verdoren hier <laughs> meer? Dat mag niet. Dan ga jij de cel in. <laughs> ja, ja. Maar, ik denk dat er ook al zoveel mensen in de cel zitten. Je kan er ook niet iedereen in de cel zitten. We krijgen niet niet. Venezuela is al één grote cel, eigenlijk. Nou, ja, neem aan dat hij ook wel door heeft dat mensen nog een beetje moeten produceren. Om, uh, om nog iets over te houden van het land. Nou, ik denk dat, dat, al, dat hij dat al niet meer begrijpt. Uh. Echt? Oh, ja. Ik bedoel, de man is eigenlijk van oorsprong een buschauffeur, hè? <laughs> Oh ja, Net ja. zoals uh, Gerben, uh, hoe heet die? Lat, <laughs> Lat, Lat uh, Herben. Die was nou, dat voor. Nee, nee, nee, was er nou niet tegen. Uh, ja? ja. Tever? tegen. Tever, ja. Die, ja, die, uh, die was weer in een bestuurlijke functie terechtgekomen. Dat was het ja. kapje, toch? Uh. Uh. Nou ja, in ieder geval, ja, volgens mij is hij ooit in die positie gekomen. van Hebt u bestuurservaring? Ja, ik ben buschauffeur geweest. <laughs> ja, nou ja. Mag jij het land gaan leiden? <laughs> ik heb een groep van tientallen mensen vooruitgeleid, zoiets. Ja. Ja. <laughs> ik weet de <het> weg. <laughs> Ja, goed, ja. Ja, maar er was nog meer Venezuelaans uh, gerelateerd nieuws. En dat komt dan uit Colombia. Want die, uh, ja, die hebben een goede daad verricht. Ik vraag me af of dat allemaal ook wel een goede magen terechtgekomen is. Maar ze hebben in ieder geval um, wat vlees uh, naar Venezuela gestuurd. Ja, want uh, uh, Maduro had beloofd dat, uh, aan, aan zijn onderdanen... ...dat er met de kerstdagen genoeg zou zijn. Maar deze belofte leek niet juist te zijn. Oh, joh. Dus uh, toen ontstond er wat woede. Nou, volgens mij is er al een paar weken, een paar maanden al woede daar. <laughs> ja, dat is, dat is al <laughs> langere tijd wat woede. Maar geen carbonades met kerst. Dat was toch alweer uh, een reden om de straat op te gaan. Strake vuil, vuilnis in brand. Nou kan natuurlijk ook gewoon zijn dat ze... Ja, die vuilnis werd niet opgehaald, want dus ze dachten, nou, steek maar in brand. En riepen leuzen tegen Maduro en riep, wierpen blokkades op. Mm -hmm. Iets wat daar dagelijks gebeurt toch? Ja, dat ook. Maar Maduro die gaf het buitenland de schuld. Dus het, hele, het hele buitenland had de schuld, dat er geen carbonades mm. waren. En uh, nou ja, als, uh, als goede daad hebben de Colombianen wat carbonades naar Venezuela gestuurd. Mm. 22 ton, om precies te zijn. Mm. En het is uh, zaterdag met vrachtwagens via de brug Simon Bolivar, de grote held van de vrijheid, de revolutie, over de grens gebracht. Ja, en dan inderdaad vraag je af waar dat terecht komt. Ja, dat zal natuurlijk geconfiskeerd zijn door de mensen in uniformen. Die hebben natuurlijk allemaal nu uh, carbonades uh, met de nee, Verdeeld door de mensen in uniform. Ja, Oké. Okay. <laughs> Eerlijke herverdeling van de carbonades. Uh. Volgens Maduro is het trouwens ook zo dat het uh, tekort aan carbonades uh, deels te verklaren is door Portugal. Want zij hebben de beloofde carbonades niet geleverd. Het is dus, uh, vooral hun schuld, blijkbaar. Mm. Ja, en toch die okay. Portugezen weer. Hè? Ja, want als je het hele buitenland de schuld geeft, dat, dat komt misschien gewoon een beetje als, als een schothavel over. Dus, uh, als een ongeloofwaardig. Er voelt ook Luxemburg hier schuldig aan in en, en, en Ghana. En, ja, maar het dat Amerika toch met hun uh, kapitalistische handelsmuren uh, ja. uh, en zo? Ja, die worden niet genoemd. Portugal. Ja. ja, maar het is ook zo dat, uh, kijk, heel veel landen die willen gewoon geen zaken meer doen met Venezuela, omdat die bekend staan als, uh, ja, als onbetrouwbare betalers eigenlijk. En. Ja, dan hebben ze zoiets van, ja, daar gaan we geen niks aan leveren, want dan weten we niet zeker of die terugbetalen. En dan gaat hij hun vervolgens dan de schuld geven van, uh, ja, zie je wel, ze leveren niet. Ja, ja ze al... leveren niet omdat hun onbetrouwbaar, uh, te boek staan als onbetrouwbaar. Dat wordt niet betaald. Ja. ja, ook al houden ze zich aan hun belofte. Stel nou, je krijgt uh, over een maand uh, 10.000 Bolivar, ja, wat is ook nog maar klaar. Nou ja, de, de, de Bolivar die heeft een uh, aantal koersen, hè, dus die hebben zeg maar voor de internationale handel, hebben Koers. En dat, dat is dan niet het niet, niet direct de oorzaak. De, de oorzaak van uh, dat mensen niet meer willen leveren aan ...de Venezuelaanse overheid is omdat ze dan niet zeker weten of ze dat geld überhaupt gaan krijgen. De staat krijgt dus een andere koers dan een gewone burger. Ja, ja, ze hebben dan drie koersen en dan heb je de koers voor de, voor de internationale handel... ...de andere koers is dan voor de inkruid van uh, Chavez en Maduro... ...en dan de slechte koers is dan wat je echt in Venezuela op de straat uh, betaalt... ...en dat is gewoon uh, waardeloos. Maar ik denk dat, dat ze ook geen buitenlandse reserves meer hebben, dus dat uh, ja... Je kan wel zeggen, je krijgt een goede koers ervoor. Maar dat kan alleen als ze nog, nog buitenlandse reserves hebben. Van dollars of zo, of euro's. En daar, zo, daar zo, zal het niet van overlopen. Want ze, ja, zijn ze konden het, zelfs al de leningen niet meer betalen. Ja, ze zijn hè, inderdaad dus, al ja. een default op hun leningen. Dus uh, ja, uh -huh. de kredietwaardigheid is gewoon nul niks. Dus ze kunnen, ja. Uh -huh. dus hij, hij heeft waarschijnlijk geprobeerd met die crypto uh, petro belast <laughs> te betalen. en uh, yeah, Die 40 uh -huh. dacht die dachten dat het bitcoin was. Of <laughs> Je kan kamer wat een koude thuis. Uh, ja, nou ja, in een land als Iran gaat het ook allemaal heel erg lekker. Uh, protesten op straat en er wordt dood aan de president geroepen. Waarom roepen ze dat dan? Ja, ah. dat weet ik veel. Net waarom roepen mensen in Nederland fut koning? Dat is een quote, hè? Dat is niet mijn woorden. <lacht> ja, <alleen. lacht> ja, ja. Nee, is... ja, voordat ze mij de bak in gooien, hè. Wat zeg je daarvoor? Nee, dat is tussen aanhalingstekens staat. Uh, dan... Ja, tussen aanhalingstekens. Ik, uh, normaal mag alleen Maxima dat zeggen. Oké, okay, maar goed. In Iran um, hebben we dus nu in een uh, groeiend aantal steden enorme protesten. Um, het is niet helemaal duidelijk hoeveel mensen precies... Um, Vaak in de duizenden per stad of zo. En ze zijn het vooral, uh, ja, om het zacht uit te drukken, oneens met het economisch beleid van Iran. Je ziet bijvoorbeeld het uh, BNP-boog van de bevolking is de afgelopen vijf jaar uh, gedaald met 30%. Dat is uh, vrij fors. En er is gewoon veel armoede daar, dankzij de controle van de overheid. Dat is een van de dingen waar ze tegen zijn. Ja, ze zijn zowel tegen de geestelijke leider als tegen de president nu aan het uh, protesteren. Maar als je de staatsexecutie moet geloven in Iran, zijn er ook weer duizenden mensen in iedere stad. Voor de president aan het protesteren. En ze zijn er waarschijnlijk ook weer uh, daartoe aangezet door de staat betaald of gedwongen, of weet ik het. Het is een beetje lastig te, ja, te peilen hoeveel mensen precies waarvoor protesteren. Ja, en het staat ook zo: hebben honderdduizenden mensen hun spaarcenten verloren, omdat malefiede geldbedrijven over de kop gingen. Dat is ja, daar goed. nu weer gebeurd. We het lijkt nog een bailouts dan uh, of zoiets. Ja, fractional reserve banking waarschijnlijk. Nou, hoe moet niet vele land natuurlijk al jaren geboycott worden door uh, onder andere Amerika. Ja, ze zijn aardig klemmen gezet, inderdaad. Financieel, ze mogen geen olie eten en ja, dat maakt het wel lastig. Maar er is natuurlijk nu een uh, deal, Obama heeft een deal gesloten met Iran. Die wil Trump, geloof ik, weer terug gaan draaien. En die heeft daar toen een heel, heel vliegtuig met cash naartoe gestuurd. Want uh, het Iraanse geld, elk land dat in, in dollars wil handelen, en dat moet je eigenlijk wel doen als je, als je bijvoorbeeld in olie handelt, en dat doen ze in Irak. Uh, die, als je een dollartransactie wil doen, moet jij een rekening hebben bij een Amerikaanse bank. Eh, en het probleem is dat toen eh, van Iran alle banktegoeden zijn geblokkeerd. En dat is door Obama opgegeven. En toen zijn er hele pallets met cash naartoe gevlogen. En eh, ja, want eh, kennelijk... Oh nee, euro, dat waren ook nog euro's. Toen hebben ze euro's en andere valuta's. Ze hebben geen dollars gestuurd, want dat mocht dan ook weer niet. Maar eigenlijk om, om die te goede terug te geven. Maar wat daarna mee gebeurd is, dat zal ook wel in de verkeerde handen zijn beland. en nou ja, het, het land is er kennelijk niet beter van geworden. Ja, goed kan het ook niet gewoon... Er wordt nu dan in de media gegooid hier, in uh, de mainstream media, van... Uh, Oké, okay, uh, in Iran is een protest tegen de president. Er roepen mij weer beelden op van uh, 2011 in Syrië. En uh, ja, Dat de volgende stap is dat er allerlei rebellen bewapend gaan worden... En... Ja, dat ze op die moment, op die manier een, een oorlog in Iran proberen te, of een burgeroorlog in proberen te op te stoken. Ja, dus dat is dat ook niet een redelijk een redelijk scenario? Iets doel zou het zijn? Nou ja, uh, Military Industrial Complex. Nou deze ja. Wesley Clark. Hè. Ik weet niet of je weet van de. Wat zijn de negen van Wesley Clark of de zeven. dat was het ook weer. Dat zijn die, die uh, landen die ze zouden gaan, ver gaan veroveren. Dat was zo'n generaal en die klopte uit de school. Eh, uh, Wesley Clark. En zo, uh, so you plan zeven ja, ja. seven countries in five years. En dus, uh, Iran was daar de allerlaatste van die ze zouden uh, gaan uh, veroveren. Uh -uh. Dus uh, ja, Syrië zat er ook bij, geloof ik. Dus het is, uh, ja, in dat uh, opzicht kan je zeggen, nou ja, misschien zijn ze, zijn ze daar wat aan het opstoken. Dat dus zijn ze op zich wel goed. Die hebben ze natuurlijk al eerder gedaan, hè? Want die, een Iran is al een keer een, uh, een leider door een cia uh -huh geïnstigeerde opstand uh, voor, voor de Sjaan verhuild de Sjaan Persie uh, dus de CIA heeft wat dat, dat, dat zij daar de handen hadden bij ODI investeringen te maken en die is daar toen een heleboel jaar dictator geweest en uiteindelijk is die weer geruimd voor Khomeini zijn Ayatollah ja, nu hebben ze werkloosheid van 12%, inflatie van 10%, schoten de prijzen van eieren en kip vele tientallen procent omhoog. Ja, daar word je natuurlijk niet vrolijk van. Uh, nee, Goed, dan gaan we verder nog met uh, de berichten. We gaan weer even naar Nederland toe, want er is, uh, wordt belasting gegeven op, uh, ja, dat is een heel lullig verhaal, een getovergoeding. Een vrouw die de holocaust heeft overleefd en dan moet ze daar belasting over betalen, heb ik uh, begrepen. Ja, het is een 86-jarige vrouw, die heeft uh, de holocaust overleefd. Maar die moest als elfjarig meisje vanwege de rassenwetten werd ze van school gestuurd. Moest ze in een fabriek werken. En daar krijgt ze sinds 2014 een ghettovergoeding van de Duitse overheid voor. 130 euro per maand. Maar nou gaat de Nederlandse overheid daar belasting over. hebben. Dus uh, het is en dan, nou, daar zitten ze ermee. Van, en die dame die zegt ook, uh, als ik in Duitsland was blijven wonen, dan was het uh, dan was ik beter afgeweest. Want daar staat er uh, hier van. Uh, voor vrijstelling zou een uitzondering op de regels moeten worden gemaakt. Waardoor een precedent ontstaat dat de schatkist veel geld kan gaan kosten. Jawel, regels zijn regels. Maar daar gaan we geen historische vergelijking zoeken. Dus dat is. Ja, dat is eigenlijk beveel iets beveel. Dus gaan we ook. Uh, ja, en dat is natuurlijk ook al gebeurd in Amsterdam. Van die mensen die in kwamen zaten. En die kwamen terug. En uh, die, die zijn nog tot heel lang achtervolgd om de erfpacht te betalen van hun woning in Amsterdam. Dus uh, ja, dat is al. Het is wel triest allemaal, hè. Welkom bij de wereld van de overheid. Eh, hebben ze bij Nederland al uh, uitgevonden of de holocaust überhaupt al heeft plaatsgevonden? Henk, <lacht> ja. dat... ga jij maar je excuses aanbieden. We <lacht> <lacht> ja, weten dan... allemaal dat jij een voorbeeldfunctie hebt. en. Oh. Uh, hey, straks brengen wat, we nog op ideeën ja. Hey, gewoon, Nou ja weet je Dit is inderdaad hè, Wij zijn de totale overheid En uh, ja, we moeten tegen zo'n uh, Klein oud vrouwtje optreden Weet je wel okay. uh, Dit gaat over enkele honderden euro's uh, Per maand of zo. En wordt er nou echt gezegd Van uh, ja want dit kan De schat, de schat heel veel geld kosten Ja en die, ze zijn bijna allemaal dood Ook hè? Ja. 86 jarigen er zijn er nog een paar in leven... Ja, en dan gaat het over een, over een belastingbedrag... van 86 euro... over die 130 euro. Het is... Uh... Oh, hier ergens staat 140 euro... dus het is ja. nog niet helemaal duidelijk, maar zoiets. In de, in de reacties uh, daarop... Uh, ik heb het op Facebook... voorbij zien komen ergens... Uh, ja, dan vindt... het Nederlandse volk... Uh, van, uh, weet je, laat dat vrouwtje gewoon... Hè? En, en toch het compleet uh, in het Nederlands volk vindt dat. Ja, <laughs> ik, heb, nee, ik heb geen enkele reactie ben ik tegengekomen van uh, nou, gelijke monniker, gelijke kap... <laughs> Hard ja, in, bepaalde, in bepaalde groepen kom je ze wel tegen hoor je hebt je altijd wel zo'n beetje ertussen zitten die de overheid verdedigt en meestal zijn dat van die pensioengerechtigde mensen weet je wel nou, ik heb er naar gezocht en dat kwam hier niet naar voren Misschien moet je naar vrijzinnige de denkers gaan en het is ook gewoon apart dat het niet kan zo ik denk klein dat die mevrouw ook eens een Rolex van haar armen getrokken moet worden ja, ja, en dat is natuurlijk ook ja, bijna ironisch. Hè? Dit gaat dan, ik, ik, dit gaat dan met name dan, zoals ik het dan hoor, hoor, eh, over eh, dat ze te werk is gesteld, dus niet. Eh, ze heeft zelf niet in een kamp gezeten, toch? Nee, de arbeidseind is dat dan. Nee. Arbeidseins. Nou, nou, dan is het netjes dat een overheid eh, daar schadevergoeding voor betaalt. Eh, een andere overheid die vindt, ja, maar wacht even, we hebben gehoord dat jij ergens gewerkt hebt. Heb jij daar wel belasting over bepaald? Ja. werk, werk, word ik werk. <laughs> eh, dus, eh, terwijl het is een schadevergoeding. Hè, en eh, uh, uh. Eh, ja, dat de belasting daar dan ook met de handen in wil zitten. En dat dan ook zonder eh, blikken of blozen uh, wil doen. Ik vind... Ze kennen geen mededogen. Ja, eh, um, ja dat, dat is eigenlijk schaamteloos. He, lekker in je organisatie naar zo'n klein vrouwtje toe, Om, vanuit het idee, ja, wat, wat nou straks als, je, he, da, als er weer een holocaust is of zo, dan worden we straatarm, <laughs> weet je, alsof het uh, probleem niet groter is. En, ja, dan is het wel mooi te zien dat mensen vanuit het onderbuikgevoel denken van, uh, ja, weet je, er zijn ook andere dingen in het leven of zo. Uh, laat dat vrouwtje gewoon en ja. dan is het wel apart zeg maar hè, dat de overheid wat zich zelf graag de, als de goede partij ziet, hè, Nederland heeft uh, Nederlandse ambtenaren graag uh, de mond vol uh, van uh, hoe ze beter zijn dan uh, die van andere landen hè, van het, de nazi rijk bijvoorbeeld, of van Iran of uh, Rusland en dan stel je je zo op zeg maar, dat vind ik altijd knap ja. maar de, en dan ook nog daar verantwoordelijkheid niet uh, voor nemen. Gewoon zeggen, nee, regels zijn regels. Alsof je regels niet kunt veranderen, zeg maar. Dat, uh, met andere woorden, we, we moeten dat vrouwtje nog uh, uh, eigenlijk nog beledigen, zeg maar. Uh. Heel knap, hè? Ja, dat is een stap klein naar de kersttoespraak van de mm -hmm. koning. Ja, ik dacht dat hij nooit zou komen. Ja, we ja, ja, hebt wel al voorbij horen komen, maar nou, nu komt hij dan echt. Ja, we gaan er nou even niet te luisteren. Dat ging volgens mij eigenlijk om dat schilderij weer aan de muur, hè? Dat is oh, oh, Ja, daar ja, dan... horen we hem hoor, dat horen we hem. <laughs> dat moeten we er weer in komen. Sinds eentje in de gliml Ja, het begint bij mij ook, oeps, sorry. Uh, ja. Ja, ja, ja, wat was er aan de hand? Ik heb hem niet gehoord hoor. Dus ik, uh, dat zijn dingen waar ik mezelf niet vrijwillig aan ga blootstellen. Maar nou, had ja, u wat te lullen? Ja, dat is sowieso. Een koning hoort natuurlijk wat te lullen. Maar er was nogal een beetje ophef opstaan op het eerder genoemde Twitter. Dat, uh, dat er een leeg schilderij in de muur hing. Uh, Oké. Okay. Ja, dat komt inderdaad. Er hangt zo'n uh, zo wit doek aan de muur. En, uh, ja, dat is kunst. Ja, dat is, dat is kunst. Mag je zelf gaan invullen en, of zo Het werk heet uh, Vierkant met Sector <laughs> uit 1968. <laughs> en uh, ja, de kunstkender van het Stedelijk Museum zegt, uh, nou, dat heeft Beatrix ooit cadeau gegeven aan haar zoon. Voor 80, en dat is nu zo'n 80.000 euro waard. dus Beatrix heeft daar goed geld uh, aan verdiend kocht het voor veel minder <laughs> het, is, uh, het is wel een betere investering dus dan de investering in, uh, in Bernie Madoff die ze gedaan had maar ik vind het wel apart in uh, vergelijking met het sprookje de, de nieuwe kleren van de keizer Dat, uh, die heeft natuurlijk ook Iedereen zegt dat hij prachtige nieuwe kleren heeft, maar ja, er zijn gewoon helemaal geen nieuwe kleren. Dus hij loopt in zijn blootje rond en dan is er uiteindelijk een klein jongetje die, die zegt, hé, hey, maar uh, hij loopt in zijn blootje. En niemand oh, anders die zegt dat. Iedereen zegt dat het prachtig is. En hier hangt er dus ook een leeg schilderij aan de muur. Maar ah, volgens wie is het dan 80.000 waar? <laughs> ja. Een kunstkenner die een certificaat van de overheid heeft gekregen. Met de stempel van de koning erop. Of is het geld waard omdat het ooit van de koninklijke familie is geweest? Ja, het is een beetje raar dat het inderdaad niet verhandeld is. En dan toch volgens deze kunstkenner inmiddels in waarde is gestegen. Dan moet je toch een paar referentie uh, dingen hebben. Nou, hij heeft een filmpje aan de muur gehangen. Dus... Maar volgens mij is het wel heel makkelijk te kopiëren, natuurlijk. Hè? Ja, op, op een of andere manier vestigde de aandacht op een andere schilderij. Die ook nog aan de muur hangen. En Daar hangen er een paar grafieken. Dat is een soort uh, Excel-chart. Allemaal grafieken die omhoog gaan. En één van allemaal grafieken die omlaag gaan. <laughs> Oké. <Okay>. Nou <laughs> oh, ja, nee, dat, dat is dan inderdaad de Fertility Index. <laughs> Diegene die omhoog gaat op omlaag. Het <laughs> nee, die... zit, zit allemaal van die sperma. Het kan een microscopische ja. dingen zijn van sperma-zaadjes. Ja. Ah, en het ging over de auto hè, van, uh, die daar uh, in beeld stond. Ja, wat staat mij aan de hand? Uh, nou, dat kwam nogal wat patserig over of zo. Ja, ik snap <laughs> het ook niet allemaal hoor. Ik bedoel, uh, dit is wat ik ervan heb meegekregen. Ja, ja, ja, maar wat ik, wat ik er ook nog over wil, over wilde zeggen is dat hij hij doet het zit helemaal door spekt van collectivistische praat. Het is. Uh... Ja, minder ik en een brede wij. Dat betekent dat eigenlijk. Minder ik is het individu is ondergeschikt aan het collectief. En, en hij is dan de vertegenwoordiger van een collectief. Dat is dan de, is de regering. Ja, dus, en wij, de koning, hè? Ja, dus Officieel. Wij, de koning, die praat tegen wij, het volk. Ja, het, het, het, uh, het individu mag dus onder de voet gelopen worden voor een, een breder belang. Hij, hij zit ook nog te, te, te schelden op de sociale media. Dat is ook een, uh, want daar zit te veel netnieuws op. Dus dat. Uh, Oh god. Het, uh, ja, dat is ook uh, onhandig. Ja, dus ja. wij laten je wel weten wat je moet weten. En, en je moet je niet belangrijk achter, want het collectief is belangrijker. Maar we uh, doen gewoon: minder jij, meer wij. Ja. Ja, gro groep, groepsbelang boven eigenbelang. En wat hij eigenlijk altijd. bedoelt is: dus minder jij, meer ik. Maar huh. uh, je mag gewoon zeggen: koninklijk meervoud, meer wij. Dus net is iets als, als Kennedy, die zei dat ook: hè? don't ask what. ...your country can do for you, but what you can do for your country. Maar dat is nogal anders. Dat moet je gewoon vervangen eigenlijk. Country moet je vervangen door... Don't ask what I can do for you, but what you can do for me. Dat, ja. is, daar, dat is eigenlijk samen wat. Nou, ja, het is nee. toch gewoon de NSDAP-leus? Ja. van. Uh, nee, dus. Dan we dat groepsplan. Nee, nogal, mijn zit er zit nog wel een. Mijn NUTS voor eigen Dat is het eigenlijk. Nee, er zit nog wel een verschil tussen. Oh ja? Ja, wel. <laughs> Uh, er zit geen uh, nazi-vlaggetje ja. uh, nazi boven, maar een uh, rood wit blauw vlaggetje uh, boven. Een paar grafietjes erbij. Het verschil tussen een, een ik en een wij, ik denk dat dat veel dichterbij ligt... ...en ook veel directer en groter is, een grotere noemer... ...dan een, een, een uh, ik en een land. En een land uh, kun je nog zien als een systeem. En op zich denk ik dat het uh, een gezonde... De instelling is, om eerst te denken van, wat verwacht ik van de ander? Uh, als je welk soort ruilsysteem, of er nou diensten zijn, of, of hoe je tijd spendeert, en hoe dat aanvoelt, en zo, Al dat soort shit, zeg maar. Volgens mij komt het altijd op hetzelfde principe neer. Maar als je het gaat hebben over, hoe zei de koning dat? Minder ik en meer wij. Breder wij. Ja, minder wij. Dat is wel apart. Minder wij, nee. Minder ik en een breder wij. In een breder wij, ja. ja, dat is apart natuurlijk. Want hè, gaat het nu zeg maar over de uh, one uh, percent? Hè, dus de allerrijkste? Of, of is nee, het... daar gaat het nooit over bij dit soort dingen. Het is altijd ja. gewoon collectivisme. Het, het is wat Ayn Rand al zei. Van, uh, ja, de, de mens moet een sacrificial animal zijn. Het individu moet uitgevlakt worden. Jouw, je moet, jouw eigen wil moet gebroken worden. Je bent ondergesteld aan het algemeen belang. Aan de samenleving, aan het ja. land. Hoe je het ook wil noemen. En daar, daarvan zeggen die lui dan springen dan opeens naar voren van. en ik ben uh, vertegenwoordiger van de samenleving. Dus ja. je, moet doen, je moet doen wat ik zeg. Het is, het, het ja. Normaal is het, normaal is, het is te moeilijk om te zeggen, jij moet doen wat ik zeg. Dus dan zeggen we, uh, we moeten allemaal doen wat de samenleving wil, of wat God wil, of wat de overheid wil, of wat je land wil. En ik ben de vertegenwoordiger daarvan. En daarmee moet jij doen wat ik wil. Dat, dat is eigenlijk een heel ingewikkelde manier om te zeggen... ...jij moet doen wat ik wil. En, en dat is het, uh, het, het hele trucje. Daarvoor ja. moet het individualisme worden uitgewist. En dat doet hij de, de hele tijd. Gewoon hele, van begin tot eind is het allemaal collectivisme. Ja, behalve dus wat Kennedy zei. omdat, eh, omdat Als je uh, gaat zaken doen of, eh, of je hebt een baas of zo... ...en je gaat alleen maar denken van... Uh, nou, ik heb rechten en uh, ik moet aanspraak maken hier en dat op van het systeem. Ja, hè, uh, uiteindelijk is de. Uh, uh, help je elkaar als je. De, met de mensen waarmee je überhaupt wil associëren, zeg maar. Uh, als je gaat denken, ja, maar wat kan ik überhaupt toevoegen? Plant... Ja, maar dit is net zoiets als een plantage-eigenaar tegen zijn slaven zegt. Vraag niet wat de plantage voor jou kan betekenen, maar vraag je af wat jij voor de plantage kan betekenen. Dan zou je gelijk doorhebben dat die plantagehouder self-serving bezig is. Hij zit zijn eigen belang zit hij te verbloemen en dan zit hij, hij, hij, hij richt de slaven erop dat ze zich moeten focussen op hoe zij bij kunnen dragen aan de plantage en niet andersom. Dus ja. en, dat, en dat is natuurlijk bij een overheid niet anders. Uh, Kennedy wilde niet dat mensen gingen kijken van hoeveel uh, uitkeringen ze konden krijgen van de overheid, nee, uh, hoe, uh, ze moeten zich richten over hoeveel belasting ze kunnen betalen aan de overheid, hoeveel ze kunnen bijdragen aan, aan, wat, aan zijn zaak, dat is het, dat is het uh, geheim, en daar zit de overeenkomst in, volgens mij hoor, maar nee. Ja, zo ja. daarnaast hebben we veel mensen ook meer zoiets van, ja dat is een heel ander spoor eigenlijk, maar van, uh, die hebben wel meer, meer affiniteit met de wijk en niet met dat hele land eigenlijk, want de, met de wijk daar hebben ze iedere dag mee te maken. Ja. En, en dan hebben ze zoiets van, oké, okay, ja, daar wil ik me best wel voor inzetten, omdat ik, uh, ja, ik loop er iedere dag erheen en mensen kijken me scheef aan als ik asociaal ga doen, weet je wel. Maar met het hele land hebben ze geen fuck mee, want het is even van een bedshow. Ja en dat is ook denk ik, evolutionair zijn we niet voorbereid op dit soort grote gemeenschappen en daarom trappen mensen daar ook steeds in en daarom offeren ze zich op voor hun land in een oorlog want dat is eigenlijk een oorlog hetzelfde geval van uh, ja jij bent onbelangrijk het is nu belangrijk dat we die en die de ISIS verslaan en uh, jij gaat maar meehelpen vechten en als je daarbij om het leven komt ja. Je moet je niet afvragen wat het voor jou aan prijs kost... maar je moet je afvragen wat het voor het land oplevert... en voor de wereld. En, uh -huh. voor, en het hele milieu is daar ook zo'n verhaal van. Hè? van uh, ja, je moet je opofferen voor, voor het milieu. Ze pakken altijd iets heel groots en vaags... En, en makkelijk interpreteerbaars... waar je alle kanten mee op kan. Nou, stoppen ze met denken. En dan gaan mensen... die, die schieten gelijk in de overingstand En dat willen ja, ze hebben. Uh, ja, en het is die, die slachtoffers... Hè, die zijn er dus inderdaad nergens goed voor. Hè? Dus... Uh... Want uh, nou, de Sovjet-Unie en, uh, en nazi Duitsland... Hè, ...die deden ook inderdaad een heel goed, groot beroep... ...het uh, algemene uh, nut. En in zekere zin, als je het uh, psychoanalyseert... ...lijkt het ook op uh, uh, wat Azteken uh, hadden... ...dat je gewoon echt uh, bloedoffers bracht... Hè, uh, <tie> ja. dat je zover ja, zo moet gaan tot het algemeen nut en ja dat is een soort wanhoop of zo en uh, dat is inderdaad ziekelijk, maar het ene is een onbalans maar er staat tegenover hè, dat als je iets uh, samen wilt doen ja, dan zul je ook op een gegeven moment moeten nadenken over uh, wat een ander wil en uh, wat het gemeenschappelijke nut is en misschien is het inderdaad ook zo een kwestie van schaal als, als je moet denken van nou, hè, wil ik uh, belasting aftikken voor uh, mensen die die mij niet eens kennen... maar die me wel uh, lastig kunnen vallen... weet je wel. Terwijl ik gewoon van A naar B probeer te komen. Ja, dat is op zich wel een terechte vraag. Maar Een bedrijf, een bedrijf moet je natuurlijk... als je klanten hebt... moet je continu afvragen... wat je klanten willen. Dat is, ja. uh, dat is ontzettend belangrijk om te overleven. Uh, ja. Maar daarbij is het niet zo... dat je hun belang voor je eigen belang stelt. Je hebt gewoon daar allebei een positief belang over. Als iemand een banaan van jou koopt... Dan heb jij zowel daar een positieve ervaring van, want jij wilde die banaan verkopen en de koper van de banaan ook, want die wilde de banaan kopen. Dus je wordt er alle twee beter van, er vindt geen opoffering plaats. Nee. Maar daar hebben dit soort het altijd wel over, er moet, een, uh, er moet opgeofferd worden. Terwijl het op zich misschien al prima gaat in de bananen-economie. Ja, je kan het prima op zijn banaans opzetten. Ja. Maar uh, ja, we alweer. Wel... We al uh... Ja, we laten we moeten wel even naar uh, de afsluiting toe gaan. We hebben nog even wat uh, nepnieuws uh, gedoe. En dat werd eigenlijk al genoemd in uh, de kersttoespraak waar dit uh, bericht over ging. En hebben we nog Henk uh, uh, Krol. Maar uh, laten we even een brugje maken naar nepnieuws. De koning noemde het al, uh, daar moeten we voor gewaarschuwd worden. En uh, ja, dit bericht gaat nog even op die tour uh, verder. Daar moet je allemaal bang voor zijn, hè? Ja, ze zijn weer. Uh, manufacturing of consent heet dat volgens uh, Noam Comsky. Dat is het, uh, het, uh, het construeren van consensus. Vooral laag opgeleide, 40% zeggen dus vaak niet meer te. En dan weet ik niet of het aantal lager opgeleide 40% is of dat 40% van de lager opgeleide zijn die. ...zeggen, ik weet niet meer wat waar en onwaar is. En onder opgeleid is dat 23%. Ja, die zijn, die zijn natuurlijk beter geïndroctineerd ook, hè? Ja, ja die, die denken inderdaad die denken, ze weten wat waar is. <laughs> ja, ja. <laughs> maar dat hebben ze uh, heel de lang, de lang op school geleerd. <laughs> <laughs> 19% dus van de lage opgeleide is ervan overtuigd nepnieuws te kunnen herkennen. Tegenover 41% van de hoge opgeleide. Dat zijn allemaal mensen die in global warming geloven, waarschijnlijk. <laughs> en de het staat dat niet het in het MSC, dan is het niet waar. <laughs> Ondanks <laughs> dat heel Amerika bevroren is. Maar, uh. um, maar het is natuurlijk wel, dat, hier komt de epistemologie bij kijken, je moet, kun, je moet kunnen, uh, be, je moet een methode hebben om waar van onwaar te onderscheiden en heel veel mensen zijn altijd op autoriteit afgegaan, dus die hoorden het nationaal en dat was de enige nieuwsbron en die vertelt dan wat waar is of niet waar was en dat stond in je krant en dan was het waar en dat uh, Stond dat het niet waar was, was het niet waar. En nou zijn ze opeens, worden ze opeens in het diepe gegooid met een enorme berg uh, ja, dingen die ze niet in hun krant terugzien. Die misschien waar kunnen zijn, maar ook misschien niet waar kunnen zijn. En ze kunnen ook dingen in de krant lezen die niet waar zijn. En dat maakt ze heel erg onzeker, omdat ze nooit een methode hebben gehad om waar van onwaar te onderscheiden. En ik zou zeggen daarvoor is de wetenschappelijke methode en logica is gewoon heel, heel handig uh, om, om dat te gebruiken. En daar, uh, als je dat niet hebt, dan ben je inderdaad helemaal verdwaald in het netnieuws. Ja, waar, waar dit naartoe gaat is, denk ik, uh, want er wordt dan gezegd: uh, ja, uh, dat. Uh, um, Olon uh, Gren, die gaf uh, een voorbeeld van een gefingeerde website, daar hebben we het ook al over gehad, in Rusland, die de desinformatie over mh 17 bevatte. Maar ze gaf die URL niet, dus uh, ja, dat was al. Uh, heel moeilijk te controleren. En uh, ja, Lubach, die had daar ook grappig over, over gereageerd. Want die had de URL wel gevonden. En dan uh, stond het MA17 nieuws dat daarop stond. Dat was gewoon hetzelfde als het MA17 nieuws dat in het Nederlandse nieuws stond. Dus dat was niet, gaf, gaf niet eens een ander uh, licht erop. Maar ze geven nu dus aan dat een heleboel Nederlanders inderdaad uh, zich zorgen maken over deze... Uh, over de beïnvloeding van netnieuws. Uh, hebben gebruik. ze daar nog tastbaar bewijs van of zo? Uh, dat ze een onderzoekje hebben gedaan. Ja, ik las ergens een percentage. Ja, hier. Ze hebben uh, 2400 Nederlanders gevraagd over hun mediagebruik. En Nederlanders blijken zich ernstig zorgen te maken over netnieuws. Liefst 82% noemt dit een bedreiging voor het functioneren van onze democratie en de rechtsstaat. Tweederde van de Nederlanders is het met minister Ollongren eens dat de Russen met nepnieuws de democratie, de democratische rechtsgang, onder de toedracht van het neerhalen van de MA-17 proberen te beïnvloeden. Daar staat tegenover dat 1 op de vijf Nederlanders denkt dat de Nederlandse regering meewerkt aan een dood over de MA-17. Dat zijn ook nog aanklop. <laughs> uh, en en wat, is dan, wat is dan een nepnieuws uh, antwoord in deze meerkeuze vraag? Nou ja, ze zijn allemaal heel bezorgd. Dat is eigenlijk uh, het uh, punt over Netnieuws. En ik denk dat als mensen bezorgd zijn, dat is ook bewezen als ze bang zijn, dat ze, dan gaan ze naar de overheid toe. Want daar moet je naartoe gaan als je bang bent. Wie, wie heeft het onderzoek e gedaan? Is het CG Select of zo? INO uh, e Research. Nooit van gehoord, maar. Nee, ook niet. Uh, Peter Kanner Peter van INO e e Research. Heel vaak van die, die onderzoekers die worden ook heel erg gestuurd, weet je wel. Dan wordt er net, zo, loopt er iemand net zo lang op je in te praten en dan heb jij zoiets van, ja volgende keer wil ik ook wel aan het, in de uh, er zijn meestal uitkinderkkers uh, volgende keer wil ik hier ook aan meedoen want dan krijg ik weer 40 euro, weet je wel nou, laat ik maar gewoon het antwoord geven wat uh, we wat, wat zullen ja. horen nou, ik zal even een poging wagen om alle zorgen weg te nemen hier oké, okay, oké, okay, oké okay. gisteren heb ik uh, wat filmpjes gezien van James uh, Randy mm. dus een, uh, een onderzoeker naar uh, mensen naar charlatans gebedsgenezers, mensen die paranormale uh, gaven uh, zeggen te beschikken of um... politici. <laughs> <laughs> ja. Ja. En uh, een aantal jaar geleden had hij een weddenschap uh, uitgeloofd van uh, 1 miljoen dollar van. Uh, Waar als mensen konden hun wens denken, een magisch denken, onder uh, wetenschappelijke omstandigheden uh, konden bewijzen. En hij heeft nu nog steeds zijn uh, miljoen dollar. Maar hij had ook, zeg maar, een, uh, een uh, wat. Uh, hij, had, uh, hij is ook van de voorspelling van. Als ik het zo allemaal aankijk, zeg maar, hè, dan denk ik dat wij naar een soort middeleeuwen weer uh, afstreven. En een van de momenten die hij had meegemaakt was, uh, kijk, uh, James Randi is een goochelaar. En daarom uh -huh. weet hij heel veel van trucages af. Ja, ja. En dat zegt hij. Ja, dat is net als met pen en teller, weet je wel, ja, die ja. uh, Pendillet. Dat is ook ja, zo niet. Die, die trapt ook top, nergens meer in. Ja. En hij, ja. hij is ook wel eens bij een show uh, geweest, zeg maar. Uh -huh. maar uh, en dan zegt hij ook zeg maar wat de truc uh, uh, dat het een truc is. Maar dan heb je dus mensen die uh, in de zaal ook gaan geloven. Dat hij dus, omdat hij dat dan zo zegt, ...blijkelijk wel over uh, die gaves be beschikt. Okay. Waaronder dus ook één uh, wetenschapper. Oké. Okay. <laughs> ja. Uh, ja, en daar zakte die uh, James Randall uh, de moed van uh, in de schoenen. Dus wat is zeg maar de meest gezonde reactie. ...op je angst van uh, nou, de tweede middeleeuwen of uh, nepnieuws of weet ik veel wat... Dus gewoon accepteer het. Okay. Gewoon accepteren. Dan, echt waar, probeer het eens. Een weekje of zo. Uh, wat moet ik accepteren? ja nou, dat, uh, dat het nieuws gewoon nepnieuws is. Ja. Yeah. En, uh, en dat het er is... Welk nieuws bedoel je? Nu.nl of zo, Telegraaf? Ach, kies maar wat uit. Maakt toch geen fuck uit. Ja, uh, alles behalve Vrijd Radio is uh, nepnieuws. Ja. Ja. Wij zijn de enige absolute waarheid. Het, het voetbalkrantje ah. van de voetbalvereniging, die kun je nog wel geloven, denk ik. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Er staat misschien wel een typfout in, hoor. Uh, okay, okay. Maar als ze een goede colofon hebben, dan uh, geven ze dat aan. Het uh, kan zijn dat er een uh, drukfout erin is geslopen. Ja. Hebben we hebben ja. hier nog wel een, een gerelateerd uh, bericht. Dat kunnen we nog even voorbeduren voor voordat we gaan afsluiten. Uh, want er uh, blijkt dus dat. Um, uh, justitie manipuleerde herhaaldelijk onderzoek om uh, wenselijke resultaten te krijgen... Ja, volgens mij is er hier al eerder van uh, bekend geworden dat onder andere het CODC, als ik me goed herinner, uh, onderzoeken vervalste. Waar dan uh, uit zou blijken dat bijvoorbeeld koffieshops uh, echt voor heel veel overlast zorgen. En dat ze dus uh, allemaal gesloten moeten worden. Dat was uh, uh, dat, uh, dat, dat onderzoek op uh, verzoek van uh, Ivo opsteld, hè? Ja, en die was natuurlijk uh, toevallig van plan om uh, alle koffieshops te sluiten. Uh, en uh, die man is er nooit voor uh, ter verantwoording geroepen? Nee, die moest al veel. Ja, maar oh, achteraf, post, achteraf hoeft die ook niet uh, ter verantwoording geroepen te worden. Zou dat kunnen? Ja, ik weet het niet. Dat is altijd met de politici, hè? Kunnen ze nooit achteraf meer uh, ter, ter verantwoording roepen voor uh, hun wanbeleid? Nee, ja, die dus zeggen van uh, met... niet goed geld terug of zo. Dat, uh, hey, maar dat is ook weer een verschil zeg maar, met de wetenschap. Hè? Waarbij je dus zeg maar, probeert te onderzoeken hè, wat de wereld is zoals die is. En um, wat er hier gebeurt is zo van, misschien net als bij het net nieuws. Hè, dat je een soort uh, het uh, component autoriteit uh, erin krijgt. van ja, Omdat Jantje het zegt, dan is het zo. En Jantje heeft die en die titel. Maar zo werkt de realiteit natuurlijk niet. Maar dat dus... gebeurt nou bij wetenschap ook al. Hè? Want ja. mensen, het is natuurlijk veel te ingewikkeld voor mensen veel dingen om te begrijpen. Dus die gaan daar ook maar op autoriteit af. En waar een autoriteit geloofd wordt, ja. daar wordt een autoriteit beïnvloed. Want ja, als, je, als je naar een priester toe moet, vroeger, uh, omdat mensen de priester geloven... Nou, dan ga je de kerk beïnvloeden. En als dat mensen ben... op wet wetenschappelijke autoriteiten geloven... Dan is het ook gewoon een geloof geworden. Ja. En uh, ja, je moet het eigenlijk zelf begrijpen. Anders dan sta je machteloos. Ja, maar mensen willen dit. En dat kwam een soort documentaire met die James Randi ook naar voren. Van waarom denken mensen zo? He, hij had een aantal mensen ontmaskerd. En uh, waarom, waarom gaan ze bijvoorbeeld nog terug naar Uri Geller? En dat is ja, omdat ze het van zichzelf moeten. Hè. Ze willen gewoon wensdenken. Het is gewoon een, een heel lui denken is het. In plaats van kritisch denken. Van... Joh, je, je beweert nu wel wat, maar is dat ook zo? Ja. Nou, dat krijg je op school natuurlijk ook niet mee, hè? dat wordt jij juist afgeleerd om kritisch te denken. Ja. ja. Dan moet je, als jij kritische vragen gaat stellen aan een leraar, ja, dan moet je in een hoek in de klas gaan staan met, met zo'n ezelsoor op je hoofd, weet je wel. Hoe durfde jij kritische vragen te stellen aan de leraar? Nou, dan oh, niet eens. Krijg je gewoon minpunt op je proefwerk. En dan leer je. Uh, op, oh, dat was fout. Dat moet ik Ja, ook niet bij doen. mij op een rapport stond daar Johannes eigenwijs. <laughs> <laughs> Want ik stel zo'n kritische vragen steeds. Ja, last dat. als Johannes wijs. <laughs> wat ja. heel apart is. Hè, als je dus uh, gaat voor de kenniseconomie. Dan, ja. dan, kijk, ik snap ook wel hè, dat je soms moe wordt. Ja. Uh, als leerlingen elk jaar weer dezelfde domme vragen stellen. Dat hoort bij je vak. Zo'n professor die wil ook graag in het torentje zitten. Het hele, het hele systeem is daar ook een beetje op gebouwd. Van wie controleert wie? En probeer maar, eens als, probeer maar eens een kritisch stuk over een professor te schrijven. Ja, dan maak je zo kansen dat je eigen publicaties veel moeilijker doorkomen. Terwijl je zegt dat je met z'n allen voor de wetenschap uh, gaat. Ja, maar ja, het geld moet ook binnenkomen natuurlijk en dat nou, uh, maakt dan, uh, ja daarom subsidieert het geld, of uh, de overheid ook kunst en, en wetenschap, omdat dat beïnvloeders zijn. En ja, als je er geld over uitstrooit, dan gaan ze vanzelf uh, naar je uh, straatje praten, en, nou ja, zoals ja, je, ook bij justitie blijkt. Nou. Ja, en ik denk ook, uh, hè, ik denk ook wel van uh, hè, dat die mensen uh, van het onderbuikgevoel... Hè, uh, wat was het, uh, uh, een of andere discussie over uh, uh, integratie of zo... Uh, dat is zo'n meme geworden van, ja, het stond op Facebook, weet je. En uh, dan is het waar. Ja, dat zijn mensen inderdaad al die um, daar die blijkelijk ook al... Um, het, het gesprek zijn kwijtgeraakt, weet je wel. En dat is ook heel veel van het onderbuikgevoel, denk ik. Van mensen, ze hebben ook altijd over van... Ja, het is maar goed dat het eens een keer gezegd wordt. Ongeacht of dingen waar zijn of niet waar. Maar het is goed dat het een keer gezegd wordt, zeg maar. En, uh, en dat, dat ligt er dus wat dik op. Dat ja, mensen willen uh, zich daar graag in uh, bekrachtig uh, zien... van een gedachte... Een beeld van de wereld. En ook al is het niet waar. Soms is het al fijn dat, je, dat de omgeving hetzelfde denkt. En, uh, je Confirmation bias. hè. Dus ja. als je eenmaal een bepaalde richting uit bent gaan gaat denken. Dan zoek je er steeds meer bewijs bij. Ja. Dat daarbij past. En dan kan je een hele verkeerde kant op, op draaien. Ja. En dan is er ook de vraag van. Hè, wat zijn de belangen van mensen? En bij justitie. Is, is het heel vaak, dus gewoon carrière. We hebben het toch over justitie, hebben? Ja, wat, wat dus heel vaak uh, lullig is, dus voor degene die dan in de bakken kan uh, komen uh, te zitten. En het kan dus ook zo erg zijn hè, dat je dus eigenlijk door jouw instelling van vlug, vlug, vlug, dat je daarmee eigenlijk onrecht aandoet, terwijl je er zit voor. Het recht. Ja. Um, ja, nee, dan gaan we nog even verder naar. Uh, ik weet niet of dit net nieuws is. Ik weet niet meer wat ik moet vertrouwen. Maar ik, ik zie hier. Um, Iran is boos op Henk Kroll omdat hij een kerstcadeau geweigerd heeft. Hoe zouden ze daar op de straten. Uh, ja, heeft <laughs> daarom mee te maken dat ze hier <laughs> aan zat te pro protesteren. Allemaal vanwege Henk Krol, Maar wat, uh, wat is gebeurd? Uh. Een Iraanse ambassadeur heeft een uh, zakje pistaznootjes gegeven. aan een aantal uh, Nederlandse Tweede Kamer. Okay. En uh, Henk Kool kwam erachter dat het eigenlijk alleen maar mannen waren die die nootjes kregen. Oh. Maar het bleek dus dat het gewoon uh, nootjes waren die voor de... We uh, de voorzitters van de partijen waren, van de fractievoorzitters en van de buitenland woordvoerders. Okay. En het waren toevallig uh, bijna allemaal mannen. Maar Henk Kool heeft dus besloten om al die nootjes gewoon in de prullenbak te gooien. Waarom Iran natuurlijk weer boos werd van... Dat is een cadeau, dan moet je met respect behandelen, moet je niet in de prullenbak gooien. En dit is gewoon op uh, kerst, want het was een natuurlijk. Um, in het Iraanse parlement behandeld, um, Direct nadat ze klaar waren met praten over de brandstofprijs Dus eerst de inflatie en dan de uh, kool. Ze hebben echt wel uh, hun prioriteiten daar. <lacht> dus, en, dus, um, ja, ik heb verder bij gezegd. Het is iets waarvan je denkt, ja, dit kan toch niet waar zijn. En uh, ja, Henk Krol heeft gezegd, uh, ja, dat was niet zo slim. Maar ik ga niet mijn excuses aanbieden. Overigens heeft wel het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn excuses aangeboden. Namens Henk Krol wat best wel vreemd is, want N. Rol is een Tweede Kamerlid, die zou natuurlijk afhankelijk moeten zijn van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat is hetzelfde alsof ik mijn excuses aanbied voor al wat Angela Merkel ooit heeft gezegd. Ja, die hebben eigenlijk al bepaald namens N. -Krol, van, ja, bied ons excuses aan namens N. -Krol, terwijl N. -Krol helemaal niks ja, gezegd heeft. Ja, ik kan ook niet mijn excuses aanbieden voor alles wat jij ooit hebt gezegd. Dat kan helemaal niet. Nee. Heel raar. Ja, maar het is allemaal wij, hè? We zijn allemaal wij, hè? Helemaal één. Ah, ja. We all are one. We zijn dus misschien op een slechtbeeld van, uh, van Nederland. Ja, wat zo Maar en, uh, de, de zijn Iraanse belastingbetalers zijn er uitgebuit om die pistassenhootjes aan hen krol te geven, weet je wel. Die, die dan vervolgens weer in de prullenbak gooit. Ja, zonde, zonde. Ja. Het, het, doet, het doet een beetje denken aan een drama of zo. We hebben een aantal van die berichten al gehad van... Het wat je, hoe meer je ervan weet, het wordt niet beter, of zo. <lacht> <lacht> hoe meer feiten... Dit is gewoon zijn... de, de boef van het ja. parlement, weet je wel. Ja. De <lacht> uh, boef, maar dan van uh, het Par Nederlands parlement. Ja, <lacht> misschien is dit een tegenreactie op de mop, of zo. Vroeger had je de mop, die schijnt tegenwoordig niet meer te zijn. En dan wordt alles wat er aan het verhaal wordt toegevoegd, weet je, dat bouwt de spanning op dat je denkt, ah, nou komt de klapper. En dit wordt eigenlijk alleen maar dramatisch. als <lacht> je er meer van weet. <lacht> het is echt zo... Ik euh, bedoel, ik ging helemaal stuk op, op het woord pistasnootjes. <lacht> ja, dat het bijna een internationale rel wordt. Uh, ja, en het is natuurlijk ook wel grappig. Hè, dat het, het is gewoon een miscommunicatie, klaarblijkelijk. Dus... Uh, het was niet uh, anti-vrouwen bedoeld. Er dus ja, ja, daarom... is maar één partij met een vrouwelijke voorzitter, dat is natuurlijk de Dierenpartij. En de, de, ja, ja en, en, en, en waarschijnlijk heeft zij ze geweigerd omdat ze niet vegetarisch waren of zo. Ik weet het niet of. Uh, dacht. Uh, maar het kort euh, heeft ook de SP een vrouwelijke partij. Ja. Uh, oh ja, ja maar dat ja. was sinds kort pas. Toch nog de... van Jan Marijnissen. hè? Dus een ja. Soort... Uh, Erfontvolking is dat. Ja, maar deze zijn nog naar die andere gegaan. Die, uh, nou, nou? Of misschien heeft. Nou, misschien had uh, uh, Henkel uh, het geslacht van die. Uh, partij van de dieren niet goed eh, ingesloten. <laughs> ja, je weet niet, hè, die man is uh, niet al te scherp meer, geloof ik. Nee, hij ja, is ook 50 plus. Hè? Ja, maar, hé, hé, je mag nog uh, blij zijn hè, dat er geen vatwaard tegen hem is uh, uitgevaardigd. Uh, dan ben je wel helemaal klaar. Natuurlijk. Misschien hoopt hij daar wel op. Maar, uh, dat is ja. natuurlijk voor hem weer publiciteit publiciteit. Ja, ja, dat is. Okay. Uh, och, dan ben je wel de relnicht, uh, uh, Ja, uh, Dan kan je gewoon uh, jezelf meten met de Wilders. Dus nou, dan krijg je dan ook nog beveiliging. Ik, ik denk dat het dan al richting Pim Fortuyn gaat, hoor. Oh, ja. ja. ja uh, je zou hem bijna vergeten, maar uh, ja, dus uh, ja, dit, uh, uh, ja dit, dit zegt ook weer over de stand van de politiek. Hè. Politiek is ook... Uh, weet je, ik heb wel eens nagedacht van, nou uh, god, hoe moet... Ja, hoe moeilijk is het wel om een land te leiden? En dat lijkt me ook heel veel moeilijk. Want je moet gewoon een inschatting maken van... Ja, wat is de beste beslissing? Nou, nou, gewoon net als Hitler heel veel drugs gebruiken. En dan bij die idee gewoon helemaal uh, ja. pampers liggen... omdat je onder de heroïne ligt. Zo leid je een land. <laughs> het valt te proberen. Hè? En, ja, ja. En, en natuurlijk ja, je, uh, komen er ook uh, van allerlei figuren op uh, politici af. ...die vaak dus allemaal iets willen, weet je wel. Uh, het is vaak niet zo van... ...hé, uh, hey, uh, ik heb iets voor je, ga je van genieten, of zo. Het is allemaal gezeik en uh, gemor. Ik denk zelfs, uh, vooral als je bij de SP zit... ...van, uh, oh, dit gaat niet goed, dat gaat niet goed. Het uh, moet altijd beter. En natuurlijk moet het ook altijd beter... ...maar soms kun je ook gewoon zeggen van... ...ja, weet je, het is, uh, we redden het op dit moment toch ook nog wel aardig met elkaar, of zo. En dan, uh, en dan in het politieke spel heb je dan dus zeg maar gewoon de zaak, weet je wel. Gewoon van, nou, uh, dat je, waar je dan een, een, een, een zo goed mogelijke beslissing over probeert te doen. Voor het algemeen belang en voor, uh, voor de tijden. Maar dan heb je ook nog de politieke spelletjes. Van uh, hoe staan je met je zetels ervoor en, uh, en, en dat soort strategische beslissingen. En ik denk dat uh, Henk Krol hier ook wat van gesnoven had. Van uh, ik kan mijn momentje hier een beetje pakken, weet je wel. Van uh, uh, ja, Gaan we zeiken over de pistasnootjes van hier ook? Pistasnootjes, hoe simpel kan <laughs> het zijn? En tegenwoordig ja. is het nog makkelijker ja. met. Uh, uh, je hebt niet eens een camera nodig, uh, hey. je kunt het al op uh, Twitter doen. Maar daarmee ontwortelt het uh, denken van... ...ja, god, uh, we, we zijn hier uh, 17 miljoen binnen bepaalde grenzen. En hoeveel miljard ondertussen al uh, op de hele aard? Zeven, acht? Ja, 7, 8? Ja, 7,5 geloof ik, ja. ja? Uh, van, oké, okay, nu we hier toch zijn... Ja, uh, ...wat is nou uh, de beste manier van met elkaar omgaan? En dan merk je toch dat... ja. Uh, dan heb je dus politici die zitten daar uh, voor en ze schieten dus heel vaak uit een rol. Ja, of maar de politieke theater maken. Uh, Geert Wilders is natuurlijk uh, helemaal koploper in, maar uh, alle partijen doen er tegenwoordig aan mee, gewoon uh, balletjes opwerpen en ja, en dat is blijkbaar de scene gaan beheersen van. Uh, de one-liners en weet ik veel wat. In plaats van, ja, maar ja wat, wat heeft nou echt zin hier? He, waar op de lange termijn? Uh, of, uh, of gaan we echt erop uit zo van, nou, uh, de laatste na mij mag het uh, licht uitdoen. en uh, Laat dat middeleeuwen maar uh, beginnen. Ik, ja... Uh, yeah. Voor mij hoeft de samenleving niet worden afgebroken. Maar ja, als iedereen op zijn eigen plek uh, de boel zit te verrotten, ja, dan gaat het wel hard. <laughs> en wat moet je dan nog? Als goede burger doen Johan. Ja, nou ja, wat, wat ik eerder zei. Ik bedoel, heel veel mensen hebben wel iets met hun eigen wijk. En, want daar lopen ze doorheen en iedereen kent hun. En daar willen ze best wel, zijn ze vrijwillig al om, bereid om daar uh, rekening mee te houden. Omdat ze daar ook wel de, de, de vruchten van plukken als, zeg maar, als ze zich goed gedragen. En in een negatief zeg maar uh, voor afgerekend worden als zich als sociaal gedragen. Dus dat is iets waar uh, mensen wel affiniteit mee hebben maar uh, hoe verder het van hun eigen bed is des te minder uh, mensen er eigenlijk iets mee hebben. En daarom zeg ik ook van je kan best de samenleving zo decentraliseren dat de machtscentra eigenlijk verkleind worden tot uh, de grootte van een wijk. En ja. dat er geen, gewoon geen landelijke macht is. En uh, daarboven zeg maar uh, Europese macht. Ja, ik denk ook dat het beter is. En dan zullen we nog steeds ja. gezeik hebben hoor. Natuurlijk uh, ja, gezeik blijven wat erbij. Maar dan heb je in ieder geval niet dit gezeik. Het ja. gezeik kan je het beste zo klein mogelijk houden ja. door de macht heel erg te verkleinen. Ja. ja. En, uh, en uh, als, dan, uh, als je dan zeg maar de pistasnootjes van de nou, wijk in de prullenbak gooit... ...dan is er misschien ook meer reden voor emotie, hè? Yeah. Ja, maar dat zal niet tot een wereldoorlog uh, hey, gelijden. Nee, gewoon lekker knokken, op, <laughs> uh, lekker knokken op een dorpsplein. Hey. Nou, misschien als een conspiratie gaan drinken. Misschien is uh, Henk benaderd door de wapenindustrie van... Uh, hey, ...ik hoor dat jij zo meteen een cadeau krijgt van Iran. Gooi het even in de prullenbak. Yeah. Dit kan een wereldoorlog gaan uitlokken of zo, weet je wel? Ja. <laughs> dat ja, uh, Iran uh, uit zichzelf uh, gaat zeggen van nou, die nucleaire deal, dat hoeven voor ons ook niet meer als het zo gaat, zeg maar. Eh? Uh... onze onze pistasnootjes in de prullenbak gaan gooien. Uh... Heel emotioneel van. Dat eh, zit het uh... ook nog. Eh? Dus de emoties die uh, dan mensen voelen... O om zo'n uh, pistasnootjes. Ik bedoel, he, inderdaad, zijn het je eigen pistasnootjes? Heb je ze zelf gekocht? Nou, vaak niet. Het is een stagiair met geld van een ander. En dan ga je daar moeilijk over zitten te doen. He. Zit je dan, dan al een beetje met je hoofd op uh, in de werkelijkheid? Of uh, zit je vast in een of ander systeem... waarin je nooit de draaien uh, zou kunnen vinden? En... Uh, en dat kan er wel. Maar uh, kijk, als we dan met elkaar dat soort shit gaan oplossen. Nee. Nee, je moet natuurlijk weer in de media. Nou, en dan moet uh, Nederland weer zijn hart uh, gaan vasthouden. Want, uh, oh nee, we moeten niet oorlog met Iran gaan krijgen. Terwijl, nou ja, in wezen is dit uh, ongeveer een categorie van wat er ook in een homo-disco zou kunnen plaatsvinden. Oh, ik vond het zo zo Oh, Ik ga naar huis. ja ik gaf hem een biertje en hij gooit het in de plantenbak ja. nee, maar goed uh, ja, dan nog even een bruggetje maken naar het laatste bericht, ik wil wel even positief uh, afsluiten met een mooie belastingontwijktip oh. er zijn uh, hier twee uh, heren die allebei heteroseksueel zijn wat uh, ja, naar mijn mening normaal gesproken totaal niet toe. doet. Uh, waar je lul steekt, moet je ze lekker zelf weten ik zeg stop hem in de molshoop dan hangt de hele wereld eraan Maar <laughs> ja, goed. Uh, deze heren zijn met elkaar getrouwd, terwijl ze niet eens homoseksueel zijn, maar het is puur uit het ontwijken. Uh, puur omdat ze uh, belastingregels willen ontwijken. Uh, Dat heeft te maken met de erf erfbelastingen. Ah, ja, alsof zeg maar, uh, ja, kom ik weer op het uh, onderwerp uh, uh, uh, prostitueren uit. Ja, maar ja. je had... Uh, nou, ik denk niet dat deze... deze ik denk niet dat deze heren... Uh, Zoals ze hebben van... Nou, uh, ja, we zijn al zo lang vrienden. Laten we onze gezorgdheden met elkaar delen. Dat is nee, niet een motivatie. In ja. alle kringen is er ook gewoon... Een verstandshuwelijk uh, geweest. En dat blijkt ook. Ja, uh, ja, ja, ja. Want ja. Uh, ja, anders lagen die... Uh, scheidingen ook niet zo hoog. Van, uh, nou... Uh, Jantje leert Marietje kennen. Uh, nou, ze, hebben, ze denken ongeveer allebei hetzelfde. De, de toekomst van uh, Jan gaat in de fabriek uh, werken. En Marietje gaat uh, tijd uh, nemen om voor de kindertjes uh, te zorgen. Nou, door, van het idee worden ze allebei bloedje gel. Uh, nou, en dat uh, vinden ze dan verliefdheid. Alleen uh, op een gegeven moment uh, ja, leren ze uh, niet uh, wat uh, liefde is. Uh, en met name niet hoe je dat kunt opzetten in een goede communicatie. Dus uh, uh, ja, wat dan zeg maar met een beetje geilheid, maar ook met een beetje berekening. Wat zo van nou. Jan, uh, Marietje denkt, Jan, uh, die weet wel hoe hij een, uh, een uh, serre in elkaar moet timmeren. Dan kan ik lekker met, met mijn luie reet uh, in de zomer uh, <laughs> in de zon zitten. Hè? En, uh, en Jan denkt zo van, uh, oh, nou uh, Ma Marietje, uh, die heeft mij uh, vannacht uh, zo goed uh, gezogen uh, in het uh, fietshok. Uh, nou, dat uh, gaat ze haar hele leven doen. Uh, yeah. Man, ik zit geramd. En uh, nou, dan blijkt die deal zeg maar of niet goed of niet voldoende. En, uh, nou, en dan moet je met natuurlijk met heel veel ruzie uit elkaar. En uh, dat is zeg maar uh, een gemiddeld huwelijk. Ja, je hebt ook wel veel mensen die trouwen voor het netwerk. Hè? Dus, uh, ja. Er worden twee mensen aan elkaar gekoppeld... zodat die ouders uh, beschikking hebben over het netwerk van, die andere, van de schoonfamilie. En die uh, hebben dan weer beschikking over het netwerk van uh, ja, die andere familie. Uh, uh, heel veel is op die manier met elkaar getrouwd. Ja. Yeah, and... Maar dat gebeurt ook wel op een andere kring hoor. Binnen een zakelijke kringen. Dan werden ook uh, dochters yeah. en zonen met elkaar uh, gekoppeld. Maar de, deze heren, het staat hier ook in de titel hè. Ja. Yeah. Ik, ik neem aan dat dit geen nepnieuws is. Ook al komt het van uh, de, oh, de mail online. Ehm... <coughs> um, Zeg maar de telegraaf van Nederland of zo. Uh, two heterosexual Irishmen are married so they can avoid inheritance uh, tax when uh, one of them uh, dies uh, and leaves the other his whole house. Oké, okay. ja, het is puur ontwijken van regels, ja, nou, van, van denk, belastingregels. En ik denk dat dat door deze constructie... En dan heb ik het, dat is om vrouwen te of ofzo. Maar gewoon door deze constructie van belangen, eh, dat deze mensen in staat eh, zijn tot eh, liefde. Ja, ik weet niet, ik weet niet. Ik, heb, ik ken de heren zelf niet, maar ja, ze zijn al 30 jaar vrienden met elkaar. Ja, maar als je elkaar een huis uh, gunt, zeg maar. Ja, ik, nou... ik denk niet dat deze heren van vijfentachtig uh, uh, zijn ze, geloof ik. Ja. Uh, dat die nou zoiets denken, nou laten wij uh, onze geslachtsdelen in elkaar steken... omdat we nou deze regeling hebben. Daar dan mee, gaat dat het toch heel uh, vaak mis, hè? Nou, het lijkt me niet logisch dat die heren dat na 30 jaar dan gaan doen. Van nou ja, nu zijn we toch getrouwd... Uh, Nee. Laten we het dan maar gaan doen nee, dan. Nee, weet nee maar je is, dat is zo. Hey, ik denk eerder dat ze dan uh, heel gezellig met elkaar uh, nog wat vaker een glas whisky... Ja, gaan, maar dat is uh, toch een, een betere verstandhouding in het huwelijk dan al dat geruzie en... Uh... He, van, uh, oh, je pijkt mij ook nooit. En uh, ja, dat heeft toch geen zin. Want je bouwt de serre toch niet, zeg maar. Nee. He, dus, uh... nee, nee, nee, nee. Ik denk, uh, belastingontwijking is misschien een betere, uh, betere motivatie uh, voor een huwelijk dan uh, seks. Ja, nou, ja. Ja. Oké, okay, dat, dat is een wel heel mooie uitspraak om dan de uitzending de mee af te sluiten. Ja, tenzij een van de andere heren ook nog een uitspraak wilde doen. Nee, ik ik durft niemand wat te zeggen uh, op dit moment Ja, hier heb ik mij uh, ja. weinig meer aan toe te voegen, alles is wat je ja. trouw uit belastingontwijking. Ja. jullie lig jij al met je hoofd op het toetsenbord? Of? Oh ja, inderdaad. Uh, t, t, uh, volgens oh. mij. Mijn was het ook een keer een script van... Pe uh, kom mee af. Peter ook, denk ja, ik. Ja, Peter is al afgeleid. What's het? mensen? Uh, oh, hey, Jurjen. Hey, nee komt tot leven. Het lijkt Twitter. <laughs> ja, nee, we hadden het over de, deze heren die uh, trouw uit uh, belastingontwijking. Ik weet niet of jij daar nog iets aan toe te voegen had. Nou ja, wat moet ik zeggen laat ze doen, wat ze goed vinden en zien wel hoe het uitpakt. Ja, misschien we wel wanneer de scheiding is. Ja. ja, waarschijnlijk zijn ze bij elkaar tot de dood en scheid. Eh. Ja, eh, ja. Ja, ja, dat is ook wel de bedoeling. Hè? Als de ene gaan ging, dan kreeg de andere het huis. Ja, dat is het hele idee van het huwelijk. Ja. Ja, van het huwelijk dus dan uh, blijven ze letterlijk uh, bij elkaar tot de dood en scheid. Ze hebben ook geen ver verwachting van romantiek, hè. Dat is ook wel een nee. verwachting. Van, oh, verras ja. mij eens uh, met uh, romantiek. Ja, godverdomme. Yeah. Ja, ik weet hoe wat het werken is ja, ja. Uh, dat zijn echte uh, wijze heren die zijn gewoon met de, le met, ja, met de jaren uh, hebben ze ter uh, realisatie gekomen dat belastingontwijking eigenlijk de beste reden is ja, uh, het, het, uh, om samen te gaan ja. het, volgens mij is het ook uh, uh, een basis van een recente comedy ja. uh, uh, ik weet niet meer hoe het gaat, maar dit heeft inderdaad het is volgens mij een Australische film. Waarbij ook twee mannen uh, een of andere constructie proberen aan te gaan uh, om belasting te ontwijken. Ik weet niet of ze op een gegeven moment ook gevoelens krijgen voor elkaar of uh, wat dan ook. Wat ik me nog wel kan herinneren is dat het een feel-good movie is. Want dit is ook wat het is. Men, men, uh, men ziet de verhoudingen in een wereld. En, uh, men, uh, en hier verzinnen twee oude mannetjes dus een uh, creatieve oplossing. Uh, ja. Ter uh, nut van beiden. Ja. Nou, dat is echt feel-good. Een mooie nou, dus, kunnen We Kunnen de, de eerste uitzending van 2018 positief uh, eindigen? Ja. Eindelijk. Uh, het werd tijd. Ja. Uh, ja. Nou ja, goed, dan uh, houden we het gewoon hier even bij. Ja, en, uh, het het verzet de... groeit! Ja, het, het, <laughs> komt, het komt, jongens, het komt langzaam maar zeker. Ja. <laughs> nou, Strijdend gaan we naar de middeleeuwen. Wat een feest. Mensen, What a feest. <laughs> mensen ontwaken heel langzaam, eerst met het, uh, de ene teen uit bed en dan de rest. Ja. Uh, goed, um, ik wil iedereen hartelijk danken voor het luisteren naar deze uitzending. En uiteraard zijn we er de volgende week weer. En uh, ik zou zeggen, uh, ja, ik wens iedereen een uh, vrolijke en vooral vrije week toe. En uh, ik hoop dat dat geholpen heeft de afgelopen keren. En uh, ik zou zeggen, toedeledoki. Yo. Ja. ja, ik kan wat enthousiast heren. Oh, nice. <truimert> <truimert> <truimert> <truimert>